Ik moet gelukkig zien te worden. Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is nog steeds Rob Schaap. Vandaag een gesprek met Paul over een schizoaffectieve stoornis, over zelfmedicatie, over creativiteit en over manisch zijn. Je vindt ook alles geweldig, want uh, we stonden bij die zus bijvoorbeeld in de huiskamer te dansen. En uh, dan had de hele dat Frans Bouwer aanstaan, maar dat, dan trek je dan wel dan. Ja, dan zeg ik gewoon alleen maar hartelijk welkom, Paul, in mijn ja, studio. Ja. Fijn dat je er bent. Ah, mooi. We hebben even moeten wachten, want uh, de vorige keer was mijn dochter een beetje ziek. Ja, precies. Is niet anders. Ja. Uh, zullen we beginnen met uh, waarom je je hebt aangemeld? Ja. Vertel, waarom heb je je aangemeld? Uh, nou, ik ben Paul van Kemp en uh, ik ben 52 jaar en ik heb me aangemeld uh, om het, uh, Ja, ehm... Um... Met een uh, indicatie. Hè? Dus ik heb zelf een uh, situatie stoornis van bipolaire type. Mm -hmm. Hele mond vol altijd. Uh, maar ja. dus. Uh... Hoor zeg maar wat het precies is. <laughs> ja, precies. <laughs> en eigenlijk. Uh, ik merk toch. Ik zit al twintig jaar in de psychiatrie. Dus vanaf uh, 1999. Toen heb ik een eerste opname in een paas gehad. in Bennekom. Psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. En. Uh, 1999, waar was oh, ja, uh, 30 of 31. Hm. Dus 68 ben ik geboren. Dus het zal. 99, is dus 31 geweest zijn. En, uh, nou, um, die paas, dat, dat, dat overkomt je dan. Opeens dus is ze vier maanden in zijn ziekenhuisafdeling uh, van de psychiatrische afdeling. Krijg je een label opgezet en dan als eruit komt, uh, ja, uh, mensen kijken je anders aan eigenlijk. Een beetje, een beetje mijn idee dan. Hè? Dus uh, je omgeving, wat je mee op een gegeven moment, nou oké, okay, uh, wat heb je dan? En ja, dat is uh, dat toch een beetje van... Daar, uh, ja uh, je hebt dan toch uh, uh, gek is toch een beetje het label soms gezegd na het dan van, van oké okay, uh, of en de ben je officieel <laughs> <gek>. <laughs> voelde je dat zelf ook zo nee toch nou ja dus ik, ik had wel een paar schaamte dat ik uh, kan me herinneren aan maat van mij wil langskomen, Nathan, en het en ze doe maar niet uh, en eigenlijk daar heb ik nu een beetje spijt van uh, want eigenlijk dat jongen wil toch wel langskomen uit belangstelling maar je bent dan zo anders. Uh, je bent, ik, bedoel, uh, ik was doorgedraaid op uh, antidepressiva en alcohol en bietgebruik, en dat uh, versnelde natuurlijk een, een psychose of een randpsychose. Dat en... was dat is ook de reden waarom je toen bent opgenomen. Ja, ja, precies. psychose. Dat, uh, ik had een manie door de antidepressiva. Okay. Dus dat, dat, ja. Uh, ja, dat gebeurt vaker. Hè? Ja, precies. Ja, dat is altijd bij balanceren met antidepressiva. Want kijk, uh, ik had een uh, toen ik had gestudeerd in Amsterdam en uh, daar had ik eigenlijk een uh, vier jaar lange depressie uh, te pakken. En toen ben ik de wagen in Wageningen teruggekeerd en uh, bij mijn pa mocht ik een uh, tijd blijven. En uh, hij zei, maar je moet bij een psycholoog gaan om te kijken wat aan de hand is. En de psycholoog zegt van oké, okay, uh, ik, ik speur een uh, zware depressie. En je, je moet naar je de huisarts gaan en dan krijg je antidepressiva voorgeschreven. Gaat via de huisarts. Ja. Nou, dat is zeer ook zat. En, uh, nou, oké. Okay, dat is eigenlijk goed dat je, je ziet op een gegeven moment na een paar zes weken. je gaat die knop om he, nou, met antidepressiva. En dan uh, zie je het licht weer eigenlijk. En um, nou goed, maar uh, dan een paar maanden op een gegeven moment denk je wel. Je gaat de lucht in met die. He, dan ga je... Dan ga je vliegen, eigenlijk uh, met dat spul. <laughs> ja, dat doen wij dan uh, uiteindelijk. Hè? <laughs> ja. dat is, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, natuurlijk. Nee. nee. nee. <laughs> dus zodra dat gebeurt, dan weten de, de doktoren weten wel precies wat er aan de ja, hand is. Ja, maar ja, ja. wist jij dat ook toen dat gebeurde? Van, nee, oh, dat je, was... ik begin me wel heel goed te voelen. Nee, want je hebt ja, ja, precies wat. Uh, Google dat bestond nog nauwelijks. Dus ik had niet even nakijken van wat, wat, of een, bij een reviewpagina van wat, wat doet het spul eigenlijk. Dus op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan, dan, dan haal je een paar dingen uit inderdaad uh, met, met, uh, in de manie. En uh, sommige, dingen ook al, sommige dingen lijken allemaal te lukken ook inderdaad. Maar dus, uh, dus uh, ja. Maar wist ja. je toen al dat je bipolair was? Was dat gewoon, je dacht gewoon, het is een depressie en ik voel me nu een stuk beter. Ja. Nee, <laughs> ja. ik had inderdaad nu, niet toen had ik nog helemaal geen label inderdaad. Uh, bij het, in het ziekenhuis had een label erop geplakt. En... Um, um, uh, nee, ja, nee, dat is eigenlijk dus, uh, ik kan me goed herinneren, ik ging in die, in die paas, je zei van het verhaal, er, maar in die paas kreeg je een test. En die test herinner ik me er niks van, maar op een gegeven moment dan kreeg de psycholoog een week later: Ja, we hebben goed nieuws voor je, je, je hersens worden niet aangetast. Want bij de psychose kan het zijn ja. dat je tests aangetast zijn ja. uh, als je vaak psychotisch bent. Nou, ik was eigenlijk alleen maar ramppsychos. Ik heb nooit een volledige psychose meegemaakt dat ik helemaal van de, de werkelijkheid kwijt was. Hoe was het dan bij jou? Wat is dat dan? Ramp een Ramppsychotisch? Nou ja, dan doe, ja, doe je eigenlijk een aantal dingen die een beetje op zo. Ja, wat, uh, je kan je wat, uh, je kan je walen dat je wat, uh, heel crimineel bent of zo. Dus je een, een soort uh, in een criminele wereld zit of zo, dat, dat soort dingen. En. Uh, ja, of... Maar dat zijn alleen uh, maar gedachten? Ja, of dat je, of, dat je direct, uh, een directe lijn hebt met Hollywood of zo. Dus dat, uh, dat, het, uh, dat, uh, dat noemen we al een beetje randpsychotische kenmerken. Okay. En dat is nou, zeker door, door wietgebruik... Kan het ook... Uh, geste ja, dat, dat, dat, dat, als je dat... Kijk, uh, ja, ik heb zelf uh, tien jaar lang wiet gerookt... Dat ook een, uh, eigenlijk een versnelde weg is naar een, naar, naar een opname. Dus uh, dat eigenlijk... als was er geen 40 uur bedacht, ging dat door... En uh, dat was gewoon een verslaving voor mij eigenlijk inderdaad. Op een gegeven mm. moment heb ik daar dan met acupunctuur mee gestopt. en acupunctuur? Uh, ja, precies. Oh. Ja, ja, ja. ja dus dat is een, apart. Ja, nou, je kan wat roken stoppen met acupunctuur. Ik ja, daar en, heb ik uh, nog van gehoord, maar dat ja. werkt ook dus goed. Ja, eigenlijk wel ja, want uh, we, we, we spraken ook af en naad. Je rookt nog één joint vanavond om zeven uur en dan uh, morgen is dan uh, einde oefening met die, uh, ik zet die naaldjes En uh, die, die acupuncturist was een Nederlandse vrouw en meestal zijn ze Chinezen, maar dus het is een, een Nederlandse vrouw was dit. En uh, een beetje heel serieus ook van, en ik, ik wel echt van af en naad en uh, ja, dus en dan had ik ook geen zucht meer. Echt niet? Nee, nee. Vanaf dat moment heb je nooit meer de behoefte gehad om een Nee, uh, een nee ik te heb ik misschien een paar keer een joint gerookt, maar eigenlijk dat nooit meer in, in, die, in maar, die mate van. Uh, ja. Nee, precies. Want het, je zegt van s ochtends, vroeg tot s avonds, laat het gewoon echt. Het was alleen maar, uh, ja. maar ja. blauwe de hele dag. Elk uh, uh, uh, tientje ging op aan de, <laughs> ja. de rijk <ventielenrijk> gemaakt. <laughs> dat was niet de enige. <laughs> nee, nee. <laughs> maar dat is dan een begrip. Dat is wel apart om te voelen dan. Dat je acupunctuur krijgt en ja. opeens dat je daar geen behoefte ja. meer aan hebt na al die jaren. Ja, nee, want kijk, uh, ik ben een paar keer acuputrist geweest. Bijvoorbeeld ook voor andere klachten en, ja dat, ja, dat uh, het, sommige dingen een er heel goed bij inderdaad. Dus, uh, ja. En hoe vaak hebben ze dat gedaan dan? Hebben ze er één keer maar die naaldjes zitten en toen was het klaar? Ja, echt? Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, dat is zeker dat ze zitten naast een bepaalde plekken en dat en dan, ja, dat, dat werkt. Ja, dat is, uh... Na één keer. Ja, ja. <laughs> dat is echt een wondermiddel eigenlijk. <laughs> ja. Ja, dat is ja. Gek dat niet meer mensen daar gebruik van maken. Nee, nee, het is. Dus, uh, ja, want eigenlijk je hoort van wieten is een, een, ook een beetje een psychologische verslaving. Dus je moet eigenlijk ook, ook mentaal moet je ook, ook een beetje klaar mee zijn. Ja. Dus uh, je moet ook echt uh, zeg maar oké, okay, nu heb ik een grens bereikt. Heb wat. Uh, maar dus, uh, ja, Wiet heeft ook gewoon best wel psychologische karakter van het, het, het lekker voelen, het hele werking van Wiet. Doe, uh, en ik ging creatief ook echt lekker op en na te Dan ging ik wat uh, mixen maken of bandjes in elkaar zetten. En uh, dan uh, vond ik dat helemaal, helemaal geweldig. Ja. En dan weer in die bandjes gaan luisteren en dan weer erbij blowen En natuurlijk bleek aan de gang dan. Uh, ja. Maar dat deed dan ook wel. Het deed ook wel iets positiefs met je, denk ik. Ja, ja. Kijk, creatief vond ik het zeker. Precies. Ja. Nee, want dat... dat, dat wist uh, je dat dan niet, toen het weer over was? Toen het, toen het, toen het klaar was? Of was je zo blij dat je maar die verslaving kwijt was? Ja, ik was eigenlijk wel blij mee. Want dat, ik, uh, ik realiseerde eigenlijk gewoon het, het, het geld dat ik daar maar in gestoken heb inderdaad. Dat, uh, dat wat ik me weggebloot heb. Dat vond ik toch vrij veel inderdaad. Uh, ja, dat ik uh, Ja. Ja. Nou, ja. zonde. <laughs> ja. <lacht> <laughs> maar ja, wel goed dat je er uiteindelijk weer Ja, maar ook... Ik had laatst met een maat ook over dat... Uh, ook, ik heb ook wel genoten. Hoor. Ik, bedoel, kijk, ik kan ook echt precies. wel genieten. Dus ja. kijk daar met een Pink Floyd album opzetten en dan een dikke stick. <laughs> ja, dat ken ik ook wel. Ja. <laughs> oh, dat werkt ook supergoed. Ja, precies. Ja. Maar goed, dus zodra het een probleem wordt, dan ja, is het ja, natuurlijk ja. niet meer zo leuk. Ja. Nee, ja. Ja, dat zie je bij, bij uh, mensen uit de psychiatrie. Dan, uh, dan krijg je blauwe als zelfmedicatie. medicatie. Ja, en de wankel. Ja, al, ja, de, ja, al die ja, ja, middelen ja, ja, zijn ja, eigenlijk ja. ook vaak ja. gebruikt. Hè? Zeker ook met mensen bij de bipolaris stoornis. Dus ik heb ik vaak gehoord dat mensen die voordat ze medicatie ontdekken. of een andere manier van leven ontdekken. dat ze het toch een beetje verliezen in dat soort uh, genotsmiddelen. Ja, ja, ja. ja dat het ook een beetje werkt als medicijn. Eigenlijk. Ja, ja. Nee, kijk zeker. Want, uh, ik woonde toen in Amsterdam samen met mijn broer. En um, nou, wel een hele creatieve periode in 1994. En. Uh, we hadden een video achtcamera en uh, van een oom gekregen en dan gingen we, wij, wij, wij waren een soort voorlopers van de vloggers cool. uh, ja ja dat is en wij gingen zij dus de hele straat filmen en dan uh, Amsterdammers uh, een beetje uh, wij gingen bij wij bepaalde we werden gevraagd voor bepaalde uh, feesten en uh, ja, ik, ik kan het niet helemaal precies herinneren, maar want, uh, <lacht> dat is een beetje vaag. Ja, <lacht> ja, precies. Maar we gingen bij een vlog tenhante, wij, film, wij filmden alles los van vastpel inderdaad, en dan monteerden we weer een bepaald muziekje eronder, inderdaad. Dus, heb je dat nog allemaal? Nee, nee, een oh, bepaalde buien heb ik dat weggegooid. En dan, nee! <lacht> ja, serieus. Oh, dat was zonde. Ja, ja, ja, precies. Dat heb ik een spijt van, Dat heb ik in op een gegeven moment, heb ik die videobanden. Ik heb inderdaad in mijn leven vrij vaak doorstromen spullen ervan uh, en nu weer alle spullen de deur uit en dat, ja. Uh, ja dat uh, ah, dat zonde zich ja. had ik wel willen zien want dat is echt een unieke beelden natuurlijk gewoon ja. die tijd ja staat interviewtje ja precies leuk maar uh, ik onderbrak je want ja. je zat uh, te vertellen dat je naar de paasafdeling uh, ging oh ja precies nee inderdaad uh, dus ik in 1994 maanden de paas en ik uh, kreeg het een Haldol, dol uh, stevig middel paardenmiddel ah, ja. En, dat is heel euh, heftig, hè? Ja, en daar word je helemaal robot van. Ja. En eigenlijk was mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, opdracht daar was van zoek een eigen kamer. Maar ik was daar zo bang voor mijn eigen kamer te zoeken. Ik ben een paar uh, vier, uh, vier kamers bezig bezoeken bij een studentenvereniging, bij een uh, meubelhandel die een huis had, die naast, naast zijn zaak. Maar ja, je bent dan uh, haald dol. Hè? Met, met die haald dol heb je dat, dat middel... Dan ben je een soort robot en dan, ja, je trilt op een bepaalde manier helemaal. Ja, dus, uh, en je loopt ook een beetje moeilijk, toch? Ja, ja, je, ja, ja. ja. Ik heb dat eerder al iemand horen vertellen die ook in de podcast zat, ja. die dit ook gebruikt had. Ja, ja, en dan zit je okay. eigenlijk, uh, dan moet je eigenlijk uh, een eigen kamer, dan heb, ook, dan heb je dan een beer op de weg van, oké, okay, een eigen kamer, doe ik dat? Kijk, uh, ik woon nu uh, in Wageningen beschermd wonen, sinds 11 mei. Uh, dus dat is nu ook weer een paar maanden verder. En uh, nou, eigenlijk voor het eerst dat ik op mijn eigen benen sta. Sinds 11 mei? Ja. Van vorig jaar? Ja. Nou, oh, dat is uh, nog niet zo heel lang dus. Nee, nee, precies. Want ik, ik heb dan eigenlijk twintig jaar met mijn pa gewoond. Vanaf 1999 met mijn paar. En eigenlijk met mijn pa had ik een vrij moeilijke relatie. Het is een, uh, ja, ik moet erop schrijven, het is, een, het is een beetje een moeilijke man. En is, uh, je hoort al vaak verhalen van met, met ouders en dan een paar de relatie hebben na dus, uh, maar ik kan, ik ik, ja. Ik heb ook zo'n moeilijke... <laughs> ja, ja. En dan ben je dus een, een psychiatrisch patiënt en uh, je pa, die, die heeft eigenlijk een empathie van, nou, ik, ik moet het helaas zo benoemen, maar die heeft een empathie van nul, eigenlijk. <laughs> <laughs> en Dan heb jij dus een ziektebeeld en dan, uh, ja, dan zit hij van, ja, wat is het eigenlijk, joh, Ik bedoel, hij is een beetje overspannen, is dat het verhaal? <laughs> ja, ja, precies. Nam die het niet helemaal serieus. Dus van, ah, jongen, kom op, ga eens een stukje lopen, dan gaat het wel ja, beter. <laughs> precies. Zulke Dingen. ja ja ja uh, van, uh, dus uh, nee maar dat uh, maar toen ben je daar wel weg gaan wonen dus ja uh, maar we ja, stap ja, de vet. tijd maar voordat je dus ja. op jezelf begon heb je 20 of twint, ja, tien jaar 20 jaar ja. 20 ja. jaar ben je vader ja, gewoond ja. en eigenlijk uh, nou dus uh, ik had ik, ik had ik had het, het, het, het was eigenlijk zo ik had een eigen computerruimte en mijn pa die uh, liep eigenlijk uh, in de computerruimte gewoon mijn gang gaan dus ik was daar gewoon creatief ook bezig na nou, met ja met medicijnen heb je nou dat heb ik ook veel gehad na dat jan wel vlakker kan worden, maar Dus uh, met tijd en wel had je weer pieken, pieken in, in de creativiteit. Maar dan, uh, ja, is er eigenlijk, twintig uh, jaar gaan zo voorbij eigenlijk. En um, ja, op een gegeven moment, uh, dat is een hele sprong vanaf die Pasen... maar dus, eigenlijk, komen eigenlijk in, uh, uh, voor die 11 mei, uh, ben ik negen maanden in de Wolfhees opgenomen geweest. Dat is een vrijwillige opname. Omdat ik, ik, ik had namelijk uh, drie jaar lang mijn medicijn laten staan. En, uh, ik, en, en, en bij de psychiatrie wilde ze steeds weten van neem je, je medicijnen wel. Mm -hmm. En ik, ik ontkende dat steeds. van Nee, ik neem het wel, ik neem het wel. Maar dat is helemaal niet het geval. Dus ik was wel die medicijnen af. Daarom, waarom was je ermee gestopt? Ja, ik, ik, ik had antidepressiva vrij lang. Ik was, het, was een, het verhaal is zo. Um, we hebben in Wageningen en Ede hebben we de Riethorst. Dat is de, de GGZ-instelling. En um, die hadden op een gegeven moment een hele uitstroom van mensen van uit de psychiatrie. Van eigenlijk gaat het goed, zeiden ze dan. En je mag bij je dokter eigenlijk je medicijnen ophalen. En weer om de maand te praat je bij de dokter. Ja. Dus zo'n uitstroom hadden op een gegeven moment. Ze, eigenlijk gewoon, ze waren met een soort uh, bezuinigingsmaatregel bezig. Het zei ik al tegen hun van... van uh, is het een bezuinigingsmaatregel dat je eigenlijk de mensen eruit moet hebben? Nou, nee, nee, nee. Zei ze dan maar... Ja, ja, ja. Dat weten we wel. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus goed, ik ben de dokter en uh, elke maand eigenlijk een praatje maken op een gegeven moment. En... Uh, op een gegeven moment had ik een, een, een, een, een middel op internet gevonden, 4FA. Dat is uh, Euphoria heet dat. En het is eigenlijk een soort, uh, dat was, een soort speed was dat. En daar uh, stond eigenlijk bij het, bij het middel stond... één tabletje is genoeg voor 24 uur. Nou, en ik denk eerst, dat werkt niet. dan hebben twee. <lacht> <lacht> maar, <lacht> <lacht> ik heb zo 48 uur wakker. Maar het gevolg, het gevolg was... Ik wilde mijn medicijnen nemen op een gegeven moment. Ik pakte mijn antipsychotica. Ik had toen uh, suppressor, geloof ik. En mijn uh, seroxat en mijn, mijn antidepressiva. Ik moest overgeven. Dus ik pakte dat middel zo. En ik, de plekken bij het vasthouden moest ik overgeven. Dus ik denk, laten verstaan inderdaad. Ik Pak dat middel even maar niet. En eigenlijk, uh, nou die eik, uh, met Seroxat, is bekend eigenlijk dat je eik, als je ervan af... moet, eigenlijk, eigenlijk moet je afbouwen, hè? dus ja. het gaat per uh, druppels en uh, halve, halfjes. Mm -hmm. en, uh, maar goed, ik ben er gewoon gestopt, eigenlijk, uh, cold turkey met die antidepressiva. <laughs> en ik merkte geen uh, bij uh, afkikverschijnselen. Maar dus, uh, en ook die antipsychotica die had ik laten staan. Uh, alleen ik na een jaar of anderhalf het begon ik op een te merken ik dat er een manie aan het opkomen was. Dat eigenlijk van, oké, okay, nu gaan we eigenlijk de lucht in. En uh, dat heb je fase van hippomaan en mani eigenlijk, inderdaad. Ja, hè? dus uh, Was het ook een manische periode toen je dacht, ik ga stoppen met die medicatie? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar dus. Uh, ik, ik. Ja, ik, ik, ik was gewoon verbaasd over dat het middel. Dat ik, dat, ik hou dat vast. En ik moet eigenlijk kokhalzen en uh, overgeven. En ik denk, nou, oké, okay, wat is het toch. Uh, ja, wat is er met dat spul dan toch joh? Moet ik dat wel nemen? Dus ja, en. Uh, ik was er wel heel creatief mee. Heb je het... dat niet overlegd met je dokter? Gewoon, je hebt het gewoon in je hoofd bedacht. Ja, doe ik ja. dit eigenlijk? Dit is misschien wel een slecht middel. En als ik me er zo bij voel, waarom zou ik het dan eigenlijk nemen? Ik stop er wel mee. Ja, ja, ja. ja, en allemaal zelf bepaald. En ja, precies. Wat eigenlijk <laughs> heel eigenwijs. Ja. Want, ja. Daarom stipte ik het even aan. Ja, precies. Nee, want ik, kijk, ik dacht bij mezelf dat, uh, dat wat, excuse, ik me net vertelde over die, uh, dat die psycholoog. Die eigenlijk zegt van: die heeft een, Je hebt een zieze affectieve stoornis van bipolaire type. Ik dacht van, Is het werkelijk zo? Dus kijk, nu accepteer ik het gewoon. Ja, dat, dat, kijk, manisch. Ik vind het moeilijk om je toe te geven, maar... Dat zijn gewoon manische buien inderdaad. Dat hoort erbij inderdaad. Maar dus, dat... Uh, ja, ja, maar je zegt net even tussen, in zo'n tussenzin. Heb je het moeilijk gevonden om te accepteren dat dit het was? Ja, ja ja, ja, ja, ja, ja. Precies. Want eigenlijk, ik zat er al vertelde van... Ik weet niet of we dat in de uitzending net over hadden. Maar dus, om uh, 16 eigenlijk, dat ik dacht van, oké... Okay, misschien zijn er wat psychische barstjes inderdaad. En, en dat de scheurtjes inderdaad. Wat is er aan de hand... Uh, door, uh, op de ja. middelbare school? Ja. ja nee, dat zit al die beneden net. Ja, precies. Ja, ja. ja. Dus dat, dat, eigenlijk dat ik nou, in die leeftijd al had van... Kijk, uh, vaak is een, uh, iemand met psychische klachten... Door, die, die hoort mij meestal op school net, net niet bij. Hè? Dat is, dat, je bent er net een, een, een buitenbeentje. Net wat anders, wat raarder. en uh, mensen, mensen, mensen voeden dat ook een bepaalde manier aan, volgens mij. Dat is, uh, ja. Ja. Dat, uh, maar... En dus uh, om op het verhaal terug te komen van, van, dat, van dat stoppen en na, ik ben, ben gestopt en nou, eigenlijk, uh, uh, ik was eigenlijk uh, dat uh, het, een van die redenen waarom we willen stoppen, ik merkte eigenlijk gewoon dat de seksdruif weg was. Mm. Dus uh, met uh, antidepressie met het vrij bekend. Ja. En uh, dus ik dacht op een gegeven moment ook weer na, na een paar weken, op een gegeven moment denk ik, oké, okay, dat is, is weer terug aan het komen. En, ik had ook ik had toen een jobcoach en in, in Wageningen, de, de, de gemeente Wageningen. Had ik een vrij pretentieus project uh, dat, om eigenlijk uitkeringstrekkers uh, aan een baan te helpen, zeker vrijwilligerswerk. En ik daarom enthousiast me had ze gezegd: Oké, okay, ik wil ik best wel uh, zoiets doen. En ik, ik maak namelijk digitale collages en uh, die wil ik best wel kijk, commercieel aan de man brengen. Daar ben ik best wel serieus in mm -hmm. en, uh, Goed, met zo'n coach eigenlijk gesproken. Maar op een gegeven moment, uh, wel een half jaar voor afgesproken. Na drie maanden zei ik tegen hem eigenlijk van... Nou, eerst wil ik een vriendin hebben. Dus ja, dat was eigenlijk echt... Ik dacht van... Is dat, dat, en nou oké, okay, ik denk ook op een gegeven moment dat... Ik zit niet meer onder de medicijnen, dus... Nou oké, okay, uh, dus ik denk dat we klaar voor een vriendin eigenlijk. Nou, die is ook gekomen op een gegeven moment. Een vriendin in mijn leven. Ja, maar even wachten. Maar je <tot> wat, dat vind ik gewoon heel grappig om te horen. Je, maar eerst was je zoektocht, ik ga een baan zoeken. En toen ja. dacht je wel eigenlijk op een gegeven moment... Maar wacht ja. even, misschien moet ik wil ik eigenlijk wel eerst een vriendin Laat Laten we ja, daar ja. wel eerst ja, eens ja. okay, heel goed. Heel goed. Dus <laughs> eerst heb ik die jobcoach. En uh, hele uh, Frits heet die jonge man. En ook uh, okay, heel serieus. Heel, helemaal de, details. En uh, elke uh, om, dat, om de week spraken we door vrij, vrijwilligerswerk of werk. Mm -hmm. Hoe, uh, hoe kunnen we dat aanpakken? Uh, ja, ik probeer je te herinneren hoor, Maar dus uh, uh, het is gewoon echt wel, ja, je gaat dan bij de vrijwilligersbank uh, kijken en uh, uh, nou, maar was... ik bedoelde meer, hoe kom je dan opeens van oh, ja. dat idee af? En dan denk je, hé, hey, ik wil een vriendin. Nou ja, dus eigenlijk, ja, de medicijnen waren er af, tussen Nou, Dan had ik van niet meer en de psychotica niet meer. En dan uh, heb je eigenlijk iets van, oké, okay, dan, uh, ja, uh, dan ben je eigenlijk dus niet zo'n nump. Uh, niet zo'n niet, niet zo uh, dus, verdoofd. Zo verdoofd, ja precies. Ja. En uh, dan, dan werkt eigenlijk alles weer, inderdaad. Dus dan heb je zo, oké, okay, nou dat tijd voor een vriendin eigenlijk. En die intentie heb ik uitgesproken tegen hem ook van, oké. Okay, uh, we kunnen, ik, zeg, ik zei tegen hem, een beetje een apart verhaal misschien, maar ik zei ze van, ik wil eigenlijk niet een baan hebben. En dat je dan op vrijdagavond gaat stappen met de jongens. En dan zit hij van, oké, okay, ben jij nou een vriendin? Of uh, ga je een scharrel zoeken? Dus uh, ja uh, hoe, dus, uh, met een paar biertjes. Hoe, en, uh, dat, dat, dat, had ik, van, daar had ik niet zo'n zin in. Dat ik is eigenlijk liever een serieuze relatie. Hè, dus uh, daar ben ik nu wel klaar voor eigenlijk, eigenlijk inderdaad. En, uh, dat, uh, ja, dat, uh... en hoe ging dat? Want dan besluit je op een gegeven moment. Ja, ik moet een partner zoeken. Ja, ja. Hoe heb je dat gedaan? hoe Ben je dat aangepakt nou ja, ik, ik zei het er ook, ik, uh, ik, ik zit bij de, in bij de RIBW, hè? Dat, is, dat is de die het huisje beschermd wonen regelt. En dan heb je een, een begeleider. En ik had een, een begeleider, uh, Daniel heette die jongen. En uh, ik stel, stel ook van plan, van er moet, er, vriendin, er moet een vriendin komen, zeg ik. En ik en, ja. ja. Dat klinkt ook super vrouwvriendelijk. Er moet een vriendin komen. Ik zoek een vrouw. Wat vind je het voor Nee, ik, <lacht> ik maak een grapje. Oké, okay, maar. maar dus. Uh, ik zeg dus op een gegeven moment, maar ik ga dat niet doen met Facebook of met uh, uh, Twitter, Tinder of uh, via internet. Ik ga ook niet bellen, dus uh, ik ga ook niet bij een datingbureau uh, inschrijven. Ik ga, het moet gewoon komen uit in de supermarkt of uh, we hadden in Wageningen, we hebben in Wageningen eigenlijk een, een, een, een, een het is niet een de Leger Hels, maar het heet Markt 17. Daar, daar kon je toen voor de corona kon je drie keer een week eten. En ja, uh, van de, de coördinator mag ik het niet zo benoemen, maar dus de doelgroep is eigenlijk de psychiatrische patiënt die daar voor 5 euro een hap komt eten. En gewoon dit, goedkoop eten. Precies, ja. ja. Okay. En uh, nou, dan hadden ze op uh, zondag, ze op een gegeven als, als bijactiviteit, ze eigenlijk een uh, muziekmiddag. Dus een jongen organiseerde eigenlijk, uh, die was gewoon uh, gedreven om uh, muziek. De, uh, om mee te zingen, om mee te spelen. Want Een paar mensen pakten een piano erbij, of een gitaar, of trommels. Klinkt gezellig. Ja, precies. En Ze hadden zo'n zo, zo zondagmiddag eigenlijk een vermaak van muziek. We kwamen met dansen erbij. Dus op een gegeven moment uh, sta ik daar aan de bar, eigenlijk een bak koffie. en uh, nou, Toen zag ik mijn vriendin, of, mijn, mijn toenmalige vriendin, die stond daar. En uh, nou, dan had ik een praatje mee. Toen heb ik drie uur aan de bar blijven hangen met haar. En, uh, zo, dus, toen was ik wel manisch. Uh, dus ik had een heel verhaal er... <laughs> Dus, gaat ja ze gaat dat dus, ja en uh, ja want maar wel gelukt dus ja ja precies ja dus die relatie dat uh, we hebben twee fases meegemaakt in de relatie uh, ik noemde eerst mijn manische fase dat is een paar maanden geduurd toen werd ik een wolfheze opgenomen Had ik zelf voor gekozen vrijwillige opname toen is het uh, twee of drie maanden uit geweest toen zijn we uh, nou toen ben ik eigenlijk geland eigenlijk een wolfheze. met uh, dat de medicatie werd uh, ingesteld en um, nou, de, toen kwam mijn opnieuw tegen bij een tweedehandszaak. Waar ik uh, vrijwilligerswerk uh, doe of date eigenlijk, want nu met corona is het een ander verhaal. Ja, maar ja. dus precies. Maar dus ik kwam opnieuw tegen. Maar eigenlijk dat is een paar maanden geduurd. Dus ik heb een tweede, twee of drie weken ik, nee, um, Het is nu de zestiende. Uh, ik, een maand geleden is het eigenlijk uitgegaan. Oh. Ja, ja. Ik kreeg een concurrentie en dan kon ik tegen oh. op en naam. <laughs> Kreeg jij concurrentie? Ja, voor de, de club. club. Nou ja, dus, dus zij. Uh, zij had iemand uh, anders ontmoet. Ja, er was eigenlijk een jongen, dat die was eigenlijk een goede vriend van ons. Uh, van, dus van mijn vriendin en ik, uh, mijn ex-vriendin moet ik zeggen. En uh, die kwam eigenlijk steeds langs. En uh, ja, ik zei: dat doet die jongen toch steeds hier? En maar hij had dus twee rechterhanden. En. Ja, ik, uh, ik had tegen haar gezegd van... oké, okay, uh, ik, ik zit zo in elkaar. Ik ga niet zoveel veranderen voor je familie. Ik, bedoel, ik had de hele familie erbij gekregen eigenlijk. Op mm -hmm. gaande, gaande weg. En uh, ja, ik zei ook een beetje van... ja joh, ik bedoel... Uh, elke familie erbij, ik bedoel, dus, uh, het gaat maar om jou. En uh, ik zei van... Die familie weer heel belangrijk. En op een gegeven moment die klussersman, die kon eigenlijk in beeld. En die kon een trap maken. En die kon een uh, lampje ophangen. Dus op een gegeven moment zei ik van, okay, ja, ja, dus uh, toen hebben we eigenlijk een, een punt achter gezet... in de zin van omdat die jongeren zeggen, dus ja, hij komt het eten ook aanzetten, koken komt niet. Dus ik zeg, als je dat, dat wel wil hebben, dan moet je voor hem kiezen. Inderdaad. Dan, uh, ja, dan, uh, ik, ik ga niet veranderen, ik geloof niet dat het, nee. dat het kan. Dat, uh, ja. Maar je moet dat eigenlijk, en we hadden afgesproken in de relatie, niet je moet zeggen. Ja, je moet, want uh, dat, dat, dat, dat, dat, ook, uh, wat ik vertel over mijn moeilijke pa. Mijn pa is iemand die zegt, uh, je moet uh, drie keer in, in één zin. Je moet even stofzuigen, je moet even dit, je moet even dat. Mm -hmm. Nou, dus daar waren alle twee, hadden wij, mijn vriend, ex-vriendin en ik, hadden daar allebei een, een regel in. Nee, je moet, dat kennen we niet. Maar op een gegeven moment zegt hij mij, dus dat die avond had met gemaakt Zegt ze, je moet veranderen. Ik zeg, nou, ik ga niet veranderen voor je familie. Ik bedoel, als jij dat wil, dan uh, ga ik snel schakelen vanavond. Dan loop ik daar de deur uit en dan is het uh, einde oefening. Hè, een, uh, dat is ook gebeurd zo. Dus ja. Dat is, maar dat is wel pittig. Ja, ja, blij. ja. Nee, nee dan moet je even... Moet je even... Even dat... heb uh, je even twee, Ik heb even een, uh, je een rauwe bone Rif, zeg maar. <laughs> dan, maar. heb je even... is even moeilijk. <lacht> snap maar, wat je bedoelt. Maar inderdaad. <laughs> ja. Ja. Maar dan, en, en nu heb je geen Heb je er nog gesproken sindsdien? Nee, nee, nee. Helemaal nee. niet. Nee, nee. Ja, ik, had, uh, ik, ik, ik reed er één keer langs met een maat van mij. Dat, uh, wij gingen toen uh, laminaat bij uh, een huis uh, opruimen. Daar was in haar buurt. En ik zie die klusjesman staan in een badjas. Ik oké, okay, nou, die ah, niet okay. Ja, dat is toch... Ja, het was een ontkennen tegen mij dat ze geïnteresseerd was. Nou, maar... Um, ja, de, de, de, de, ik had te maken ook met de hele familie die erbij zat. En een zusje die, die al die jongen aanbev aanbevolen, hoe zeg je dat, aanbevelen, aanbevolen? Ja, uh, ja dat ze vonden dat hij goed bij haar paste. Dat dat ja, dan, ja, ja, ja. Ja, en ja. ja. ja, nou, ik, nou, ik denk ook achteraf nu inderdaad, uh, uh, ja, in die magische episode heb ik echt een hele leuke tijd met haar gehad, maar ook heel wild, bedoel, het is uh, met uh, heel uh, wild dansen en uh, de omgangen. In de Mani, ik, ik ben dan ja, ook inderdaad. Ja, leg eens uit hoe jij bent in de Mani. Ja, eigenlijk je pompt jezelf op een naad. Hè. Dus, uh, en dan heeft het oh. verschil tussen de hypomanie en manisch, hè? Want ja, dat ja, hebben he, we ook nog. Maar, ja, ja, ja, de ja, echt puur manische periode. Ja manisch, ja, manisch, Dan lukt eigenlijk alles. Dan, <laughs> dan, dan, dan mail je, dan bel je en dan uh, dat lukt eigenlijk alles. Je hebt een en een baan als je wil, inderdaad, eigenlijk. Uh, ja uh, en ook uh, wat met uh, met met met met contact met ex-vriendinnen had ook van oké okay, dan uh ja, je vindt ook alles geweldig, want we stonden bij die zus bijvoorbeeld in de huiskamer te dansen en dat ze de hele tijd Frans Bouwer aanstaan, dan trek je dan wel dan. <lacht> dat. Weet ik veel, misschien vond je Frans Bauer ook hartstikke leuk voor dat je maniswit, maar, eens werd, maar nee, ja, dat maar kan maar... gebeuren als je maniswit, ja. dat dus je opeens denkt, ah die Frans Bauer wat een geweldige zanger is dat toch. Nou ja, ja dat, dat, dat, dat trek je dan wel inderdaad ook wat de duizend, duizend ons geluk of zo weet ik van de rode rozen. Duizend rode rozen, Ja. ja. <lacht> Maar dat is dan gewoon hartstikke gezellig. En hartstikke ja, leuk om op te dansen. Ja, precies. Ja. Ja, en, en ook uh, nou, op zo'n op zo middag, macht 17, bij uh, zo'n zondagmiddag inderdaad dat er muziek wordt georganiseerd. Nou, daar kan je ook gewoon dan kan je ook intens van genieten. Ja. Maar uh, ja... Uh, in je achterhoofd weet je wel, ja, je hebt iets van uh, uh, met, met je ziektebeeld. Je weet. Uh, uh, Ergens, ja, je zit er tegen een grens aan, wel. Maar weet je, op je bijvoorbeeld als je in die huiskamer van die zus dan staat te dansen met haar... weet je, voel je dan ook wel dat er iets is wat niet helemaal goed zit, of heb je daar helemaal niet in de gaten op dat moment? En uh, nou, nee, je bleef echt in het moment bleef je dat. Dus dan, uh, dan ga je echt op in de muziek en uh, ook het uh, fysieke contact met die mensen om ze om elkaar heen te dansen en dat. Maar als je dan s'avonds in bed ligt, denk je dan wel, oh, ik was een beetje een beetje manisch, of denk je dat niet? Uh, Komt dat pas veel later? Dat die bij Ja, weer een ja beetje precies. Is. Ja, ja, dus, want eigenlijk, uh, kijk, bij Mani en Nat, uh, in, in, in, in, in de psychiatrie heb je het ontremmende karakter. Zodat ja. dus je eigenlijk helemaal de remmen losgooit. En dat met het dansen. En, en ook, dat, dus, ja, ook, dus ja, nee, de, Praten, ja, de, de, ja, ja, ja, ja. Dus daar heb je eigenlijk achteraf. Uh, pas als die, uh, die man niet geland is... dan uh, komt er wat een schaamtegevoel bij dat soort dingen naar de boven. Naar, dat uh, is echt achteraf. En dat niet, ter plekke heb je niet in de gaten. Nee. Dus, ja. En nu? ben je nu, uh, Wat voor stemming bevind je hier nu? Uh, je nu? Pra je praat best veel. Maar ik weet ja. niet of je normaal ook heel veel praat. Ja, ja. Een familie en <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> het is geen vermijd. Maar nee, ik dacht nee, even is, checken waar je zit. Ja, nee, nee. Nee, dus, uh, dat, uh, nee, Ik heb nu een medicatie. Eigenlijk, uh, ik heb uh, 500 milligram Depakine... Dan hadden we in Wolf 2000 milligram hebben we afgebouwd. Zo. En ik heb uh, twee tabletten Sprexa. Dus ik ben eigenlijk. Uh, ja, in mijn familie praten we vrij veel. Met, en en <laughs> hier komt het moeilijke dat eigenlijk met heel veel associaties. Dus ik, uh, mijn pa bijvoorbeeld, die kan je eigenlijk niet volgen. Want die heeft zoveel associaties in een verhaal. Dan. Uh, en rechte lijn is niet. Uh, het gaat nooit meer terug. Maar dus ik probeer een beetje een, een lijn uit te, te, te, te praat eigenlijk uit te, te leggen, maar ook terug kan vallen. En dat is een zijtak af en toe in het verhaal. Maar nee, uh, uh, eigenlijk, uh, ja, ik doe, het, dat uh, het is gewoon leuk om, te, om die verhaal een keer uit te leggen na het. Dus ben ik ook enthousiast over na het. En dat, dat zat ik nu een beetje voelen na dat enthousiasme over het verhaal. Ja. Dat ja. is eigenlijk meer het, uh, ja. Wees je gespannen voor, voor vanmorgen morgen uh, of gisteren? Is avond? Nou ja, ik had uh, nee, nee veel mee eigenlijk. Hm. Ja, nou, fijn. <fij's> <Ja, ja. laughs> wat ik ook nog hè? Je kan. Als ja, ja, ja, je je gaat maken, ik denk wat ja. ik: wat ga ik straks allemaal zeggen? Ja. En, eh... Nee, ik heb net een beetje over, over nagedacht. Oké, de pillenkasten, de psychiatrische insteek van de indicatie van het DSM. Dus uh, dat vond ik, uh, daarom was ik aangemeld, je een aangemeld. In het begin vroeg inderdaad ook van toen ik dat zag inderdaad. Ik zag het, uh, het stond in het krantje van uh, Kunstportaal. Die hebben een zo-bulletin, het zo heet Z-O-bulletin. Oh. Ah. En. Die, uh, dat stond in. Oh, echt uh, waar? Ja, ja. het oh, leuk. Ja, precies. Ja, die had na het Dat heb ook dan, een, uh, dan ik, uh, eerst ge gebeld of gemaild. Eén van de twee dingen, ik weet precies meer. En uh, nou, dan dacht ik oké, okay, uh, die podcast inderdaad nou, precies. Ja, uh, want je stuurde in het mailtje, weet je volgens mij uit mijn hoofd, dat je schreef dat je een... Uh... Schietsoffectieve stoornis zit met een bipolaire component. of zo, Ty -type, ja, type, ja precies. Ja, ja. Wat is dat? Wat is dat eerste stukje, schiets Nou, dus uh, volgens mij inderdaad is eigenlijk een uh, beetje een containerbegrip. Dan zeggen ze een psychiatrie eigenlijk van dat je eigenlijk de fases beleeft van manie, uh, psychose of randpsychose. Depressie. En uh, ja, uh, heb je nog meer of uh, wat kan ik nog meer beleven? Nee, eigenlijk niet. Hè. Mixed episode heb je ook nog. Ah, Zo nou, kunnen, ja. Dat is een ja, beetje de, hetzelfde eigenlijk. Ja. Het gemixt, en uh, nou, dat, dat zei de psycholoog toen tegen mij over, na dat label zei van, ja, heb je hebt eigenlijk die fases ervaren, en uh, nou, van Mani tot hypomanie, dat heb ik ook beroemd, dat herken ik ook. Ik bedoel, uh, dat had ik eigenlijk voor Wolf Hezen mijn opname, dat ik dan bij de bus... Wat al in uh, moeilijkheden met de buschauffeur. En dan met, met, de, met de mensen in de bus al in de moeilijkheden. Hoe bedoel je moeilijkheden? Ja, dat, is, dat je ik ja, te veel praten tegen ja, mensen. Ja, nee, dat zeg je gewoon verkeerd. Maar is Dat is, dat dat is echt... Ja, hoe, Sorry. Hoe ziet dat eruit bij jou dan? Nou, Hypoomanes is echt... Uh, dan, uh, ik, uh, ja, dan, uh, want ik was een uh, volwolf hezen. En ik sta hier in Utrecht op een gegeven moment. Ik was op uh, doorreis naar Amsterdam. En uh, ik wil daar een paar dagen blijven. Wat herinneringen ophalen. En uh, ik sta bij een uh, bij, bij koffietent op uh, hoge Treinen. en een Surinaamse vrouw en heb ik gezegd van, uh, wat moet u nou met die koffie of zo? En dan heb je meteen ruzie. <laughs> Sorry. Uh, ja, je hebt, meteen ruzie. Heb jij, heb jij een klootzak of zo? Ik het te horen. Of zo, dat, dat is echt ongelooflijk wat je meemaakt. maakt, joh. Hypomale, dat, is echt, dat is echt een hele lastige fase. Want <laughs> alle mensen werken je tegen. De Het busjeversje van uh, jij moet daar gaan zitten of zo. En dat, ja, dat gaat echt alle kanten op. En en is... maar, maar omdat je dan ook heel eigenwijs doet, of omdat je gezin hebt om te luisteren naar ja, je mensen, je hebt zin, of je wat je, je hebt. Er staat op je kop geschreven. Van ik doe het moeilijk of zo. O oh ja, dat, is ja. dat gebeurt bij jou. Ja. <lacht> ja, precies. Dat staat echt wel niet zo. Uh, het staat bij bij een Ede op de bus stapte en die man zegt: ah, Wat moet je nou eigenlijk zo, inderdaad. en zo? Nou, en die buschauffeur zat een beetje op doel Dat is van uh, die je moet de hele dag al mo moeilijke dingen aanhoren. Dat van <lacht> in het Engels uitleggen waar, waar, waar iemand heen moet en zo. Daar hebben ze moeite mee inderdaad. Dus ja, dat is echt heel, uh, heel apart. Uh, nee hypomaan. Uh, ja ik uh, zeg dat ja ik, um, um, ja nee ik kom er niet meer uit nee nee nee maar het is wel, wel duidelijk ja. het is een beetje onontremdheid, maar dan iets minder erg dan, een, uh, dan wanneer je echt helemaal vol op manie bent ja, ja, ja. ja. nee want ik uh, in een manie uh, ja maar ik je ook... bent niet de makkelijkste <laughs> nee dat hoor nee ik al. <laughs> nee dat, uh, wat ook uh, ik, ik, ik ik koos op een gegeven moment eerst uh, ik ben dus drie keer opgenomen geweest en uh, in de Paas, in 1999, dat was het uh, uh, vier maanden. Neem een stokje hoor. Ja, precies. Het uh, was, was vier maanden. Uh, vier maanden in de Paas. En eigenlijk. Uh... Dat was de eerste keer? Ja, precies, nee. in 1999. 1999. Ik, ik zei toen eigenlijk tegen mensen daar. Ik doe het één keer. Nou, dat heb ik eigenlijk jarenlang volgehouden nadat ik eigenlijk één keer een opname. Een stokje. Een opname heb gehad. En die mensen vonden het ook heel bijzonder dat ik dat zei tegen hen. Want uh, eigenlijk, je uh, hebt veel mensen terugkeerklanten na Dus sommigen zijn ook een beetje uh, therapie verslaafd. Van oké, okay, uh, hoor mijn verhaal nou eens een keer. Maar ik, ik heb dit echt dit probleem, zeggen mensen dan. Maar dus eigenlijk, ik heb jarenlang het vol kunnen houden. En uh, nou, eigenlijk, tot die uh, paar jaar geleden, dus dat ik eigenlijk die, die medicijn eraf had. Heb ik die manie begon, Eigenlijk gewoon, uh, Ik denk dat dat zo'n twee, drie jaar geduurd heeft. Die die met uh, met. Uh, tot met... lang? Ja. Tot lang? Ja, precies. Ja. En sliep je allemaal wel goed en zo? Nee, nee wel, ook... ik, ik nee. zie bij mijn vriendin ook een naald. Bij mijn ex-vriendin moet ik zeggen, naad, ik zie dan 3,5 uur. 3,5 Ja, precies, Ja, en dan ging ik DVD's kijken. Ik had er met mijn, mijn, mijn tweedehands uh, vrijwilligerspaantje. Kreeg ik DVD's mee? En uh, nou, dan ging ik dan in de ochtend dan dvd's kijken al inderdaad. En dan had ik al een hele, hele tas vol inderdaad. En, dat, uh, dus, en mensen dumpten al die dvd's, toen uh, nog steeds trouwens. Maar toen ook inderdaad hele containers vol hadden we, inderdaad, met uh, dvd's. Dus ik ging allemaal bekijken. Maar ik stiep daar maar drie en half uur. En ja, dat, dat, dat, dat red je niet inderdaad. Hè. Dus uh, op een gegeven moment zei de dokter tegen mij van... Dan moest ik steeds vaker weer terugkomen. En dan had ik een beetje, uh, had echt zin in steeds. Van uh, bij die dokter, ah, dat is, daar zit, me, daar zit me tegen. Maar de dokter zei, heb je geen slaapmiddel nodig? Zei, nee, nee, nee. nee. nee op werk. Nee. Maar heb je dus ook niet gekregen al die tijd? Jawel, maar oh, dus oh, okay. heb je hebt het niet gebruikt. Uh, oh. En <laughs> denk ik heb dubbele rekening voor betaald trouwens. Dus je hebt gewoon, maar even voor mijn begrip, je kan niet uh, twee jaar lang drieënhalf uur slapen vanavond. Nee, een bepaald periode, moet ik het goed zeggen. Na een bepaald periode heb ik drieënhalf uur geslapen. Dat red je inderdaad niet. Want nee, dat, dat ga je niet vol. Ik ben op een gegeven moment ook... Uh, ik, uh, ik ben met mijn, mijn ex-vriendin op een gegeven moment de fiets gepakt. Die stond achter het schuurtje. En uh, ik rijdde de nacht om... Uh, eerst ging die zus naar huis toe. Die, was, die kwam elke keer langs inderdaad. Die bleef heel lang hangen altijd. tot echt tot, tot, tot half één, half twee. En op een gegeven moment karts twee pak de fiets. En denk, ik fiets even naar een pa. En uh, die is in Friesland bij zijn vriendin. Die heeft een uh, Friese vriendin. En uh, dan was hij regelmatig was een week uh, in Friesland. Dus op een gegeven moment had ik het thuis. Dus uh, rijk ik alleen. En uh, nou, dan ga ik inderdaad in zo'n in zo bui heb ik er van mijn eigen camera opgeruimd opgeruimd. Dat ga je echt helemaal... Mm -hmm. en, met, en dat is als ik, ja, Nu flitst het door mijn hoofd hoe het ging, maar van, uh, echt alles opruimen en alles in uh, de kliko's gooien en uh, allemaal opruimen. En uh, nou, op een gegeven moment uh, had ik van, nu ga ik op de vlucht. Uh, dat is ook zo'n bepaald idee dat je in Manië hebt, want het fight or flight. Hè. Dus dan ga ik nu uh, neemt de trein naar Amsterdam... Dus uh, nou, ik zit in de trein in Amsterdam en... Even, dus, en zo, ja. Nee, nee, nee, ik, ik wil je niet uh, onderbreken. Ik vind, fijn om naar je te luisteren. Maar ik zit dan even te denken, hoe, wat is er dan in jou dat zegt... Oh, ik moet nu de trein nemen naar Amsterdam. Want dat gebeurt zomaar. Dat ja, ja, ja. Op, op, ja, is die ja. Er. ja, precies. Want uh, ik had eigenlijk de kamer opgeruimd. En uh, ik had twee tv's van die zus gekregen. Die had ik eigenlijk met videocords aangesloten. na dan had ik een muziekje op aangesloten. Een DVD spelen en uh, had ik een muziekje nachts te luisteren. Maar op een gegeven moment denk ik van... Uh, ja, ik moet er vandoor. Ja, maar wat... Ja, er is niet reden, hè? Nee. Het gewoon, het schiet in je hoofd. En ja. Ik moet naar Amsterdam. Ja, ik heb een. Uh, ik heb inderdaad uh, om half vijf, half zes heb ik, uh, heb ik de deur uitgegaan met een tas. Logisch natuurlijk, maar dus. Uh, um, en ik pak de bus ik denk ik zes uur of zo. En uh, ik zit in de bus naar uh, ik denk. Dat een van die uh, stations. En daar heb ik een gegeven moment dan in trein genomen. In het, ik dacht, een trein inderdaad aan mijn keken. Dan heb je zo'n idee, inderdaad, dan, dus dat is ook wel een bekend verhaal. Mm -hmm. Dat aan bekeken wordt en iedereen heeft op zijn smartphone en ik niet. Dus ik gewoon, heeft iedereen zo'n smartphone. Maar dan kom je aan in Amsterdam. Ja, ja. Uh, weet je dan nog wat, wat je dan denkt? Want dan ben je er dus in de mis, nou ja, dus, missie uh, geslaagd. Of heb ja. je in de tussentijd in de trein alweer een nieuwe missie bedacht? Van, oh, dan moet ik er als knopst dan dit gaan doen. Ik kan me aan het enige herinneren eigenlijk dat op een gegeven moment mijn tassen in lijn 4 de, bij de spui uitstapte en de tassen scheurde. En ik oh. denk, uh, nu ben ik eigenlijk wel uh, gezakt uh, en ik ben in de spui gaan zitten en ik heb een radiootje van MP3-speler aangesloten en uh, wat muziekjes te luisteren. En achter mij stonden volgens mij Russische uh, mensen met een, uh, een, een dure 4-wheel drive. En uh, ik denk, uh, ja, absoluut zal veranderd. <laughs> <laughs> Maar ik sta op Spij en ik ben. Ik heb ik, geen ik, ik van. Ik moet toch wel weer misschien naar Nijmegen gaan. Ik moet toch eigenlijk. Uh, ik moet toch Amsterdam weer uit te nou, Maar dus. In dat centrum moet het niet zijn. Dat denk je dan. Hè? Dus op een gegeven moment met die tassen en dat, dat gescheurd. En. Nou, je bent zo'n zo tram uitgegaan. En mensen kijken van. Oh, ook weer zo iemand. Ze denken dat, dat ze denken. Dat denk je dan. Maar, maar als, als mensen jou, Als ik jou gezien had, wat had ik dan gedacht? Nou ja, dan denk je inderdaad misschien een sfeer met tassen die je dan echt... Het uh, je een beetje apart ook. Wel. Ja, precies. Okay. Ja, ja, dus inderdaad met zijn muziekje echt gaan liggen met ja. spui. Ter hoogte van uh, lijn 5, dan lijn 2 is het geloof ik. En dan heb ik een half uurtje gelegen en uh, ik was heel moe. Uh, want een, een Mani, oh, dat, is, dat is misschien ook wel goed om te vertellen. Een Mani, dan ga je maar door, je gaat eigenlijk over je... Je, je, je, je put jezelf uit. Maar je hebt het niet door, dus je kan echt uren, ja, dagen doorgaan. Op een gegeven moment krijg je dan wel de terugslag dat jij back af bent. Dus ja. En wanneer krijg jij dat? Nou, ik zit daar dus bij dit spuit daar en ik moest echt gaan zitten tegen een muurtje aan. Dat is logisch natuurlijk, tegen een muurtje. En ik zet die radiootje of de MP3-speler aan, een muziekje te de kamer. En ik zit dan een half uurtje na te denken: van oké, okay, ik moet toch een, ik moet er eigenlijk. Uh, ik had beter naar Amsterdam gaan met uh, trein tram 12. En dan de, naar Nijmegen of Arnhem terecht zien te komen. Ik, geloof dat ik dan, of, it, of ik ben naar Nijmegen gegaan of naar Arnhem. En ik heb in ieder geval gewoon in Arnhem een hotel genomen. En daar had ik, ik had op een gegeven moment wel uh, 300 uh, guld mee, euro bij me. En maar dat was hotel Old Dutch. En toen dus zei als eerste: heb je wel geld? <laughs> ik zeg, hier is 150 ze euro. Jou, ze zagen jou eens, moeten heel even checken of jij daar hier is 150 euro zeg ik. Is dat goed? Oh ja, oh ja. En toen mocht je? Ja, ja. Oh, wat een verhaal. En toen, weet je hoe het verder gegaan? Want dan zit je daar in een hotel en heb je daar een nachtje gezeten of twee nachtjes? Twee nachten naat. Twee nachten naad uh, en, en heb je meer muziekje aangezet en had ik luisteren naar... Uh, ja, ik had, uh, ik, ik had een Asset House denk ik dat ik opgezet heb. En dat had ik een verzameld van, uh, van Bandcamp en Muziek site, uh, dat, Ja, ja zeker. Had, ja, daar vandaan, en daar had ik muziekjes van down en gekocht en had ik een keer op een bepaalde buien had ik de hele nacht uh, muziekjes lopen verzamelen. Dus uh, nou, dat, had ik dan, dat, dat draaide ik dan in zo'n hotel. En, uh, ja. en op een gegeven moment had ik mijn spullen laten staan. Uh, in een tas volgens mij. En een paar dagen later kwam het ophalen. Toen zei ik van, heb je die spullen nog? Ja, natuurlijk meneer. Maar je hebt niet gedacht, ik ga zo lekker weer naar huis. Wat doe ik in het hotel? Nee, nee, eigenlijk niet. Want ik ben ook voor mij sindsdien... Ja, het verhaal loopt voor mij zelf een beetje. Ik weet niet precies wat ik gedaan heb. wat ik me kan herinneren. Ik ben op een gegeven moment ook... Ik ben met tante in Brabant terechtgekomen en toen heb ik tegen mijn tante na drie dagen gezegd van nou, ik trek het hier in Brabant niet. De tante woont in Onderboxmeer. Maar mijn oom en uh, tante die, uh, ja, die hadden in mijn beleving toen eigenlijk, die spraken mij tegen. Dus uh, ze zijn we nu gesprek hebben in Nata, dat gaat vrij vlot in, een, in, in, in chemie. Maar dus uh, mijn oom zei even van nee maar het is niet zo, dat kan hij maar niet. En ik vertel een verhaal uit de psychiatrie en dan, dan zei hij van nee dat kan hij maar niet. En dus elke dag dat tegenspreken. Dus op een gegeven moment drie dagen Brabant... zeg ik tegen mijn tante... ik moet echt naar een psychiater, er moet een slaappil in. Want ik moet, ik moet slapen. Dus, nou, op een gegeven moment de psychiater gebeld. Uh, kunt u hier om... Uh, nee, u kunt morgen hier om uh, twee uur een pil halen. Ik zeg, nee, er moet vanavond een pil in. Nou, als je nu naar half drie hier weet te zijn... dan uh, kunnen we een pil regelen. Dus goed, eh, tegen mijn oom zeggen van we moeten nu gaan rijden. <laughs> Dat ik wil slapen. Ja, precies. En heeft hij dat wel? Uh, ja, ja. Mijn ik begreep ook dat er iets aan de hand was. <hazien> ja, dat was wel duidelijk, denk ik. Ja. Maar, uh, je hebt, kijk, we hebben het over bipolaire stoornis. En we hebben nu Manixen in het -man een stukje ja. behandeld. Hoort ook nog een ander stukje bij, hè? De depressie. Ja. En meestal volgt hij op zoiets als wat jij nu vertelt. Was ja. dat toen ook zo? Uhm. Nou... Uh, Klap die op een gegeven moment echt in? Zo van vermoeidheid en van... Uh, wat heb ik allemaal gedaan? Uh, en, uh. Nou, eigenlijk... Uh, dat, als ik nu over... Uh, moet even over nadenken, maar als ik nu over denk van... Uh, uh, ik ben eigenlijk opgenomen in de crisisdienst in Ede in Riethorst. Um, Toen ben ik er zeven weken opgenomen geweest in Juni uh, D1. en um, um, Dat vond ik een goede tijd. Dat, uh, ik zei van tevoren al van... Ik wil de Wolf Hees, ik heb een time-out nodig... Uh, ik kan niet terug naar mijn pa. En mijn pa op een gegeven moment, uh, die kwam me overleggen. We hadden een systeemtherapeut. Dat betekent iemand die kent uh, de familie, uh, mm -hmm. de familie uh, links uh, hoe noem je dat? Ja, zo weet ja, ja, ja, ja, systeemtherapeut. Nou, dat was niet zo'n goede volgens mij. De ton heette die, maar ik had een beetje twijfels bij die man. En, maar goed, ik zeg, mijn pa gaat een heel mooi verhaal vertellen. En je gaat hem geloven. Nou, dan moet je, hij moet je niet zo zeggen, maar... <laughs> Ik zeg, je gaat hem geloven. hij gaat een mooi verhaal vertellen. wij zijn een kwartier bezig met praten. En dan denk ik oké, okay, dat klopt wel allemaal. Dus op een gegeven moment, uh, mijn pa komt binnen. Ik kom binnen. En uh, een bak koffie erbij, geloof ik. Of niet, dat weet ik precies meer. Maar dat, uh, goed, uh, ik zeg, uh, mijn pa zegt, uh, we kunnen niet samen wonen. Ik zeg, nee, zeker niet. Maar dan kunnen we de hand op schudden. Nou, heel dus snel komt die hand van mijn pa. <laughs> En uh, oké, okay, dat, dat spreken we af. Dat we gaan nooit meer samen, samen wonen. Wij we het allemaal wel over eens. Ja, precies. Dat was, dat was, dat was, dat was en het systeem dat bij het vertel van je verhaal. Mijn paap begint inderdaad een kwartier te ratelen van... <laughs> ik, ik, ik, ik kan hem ook niet volgen dan, inderdaad. Maar dus, um, nou, is je vader ook een bibliair? Uh, nou, ik denk tussendoor. eigenlijk dat hij... Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk... Hij, uh, hij zou tegenwoordig aanslaan op het uh, autistische spectrum. Ah, oké. Okay. Uh, hij, en hij is eigenlijk... Uh, Denk ik, is zijn leven altijd uh, nooit tegengesproken. Dus uh, mensen spreken hem niet tegen. En is je zo gewend dat dan, uh, hij dan heeft een verhaal en uh, hij domineert daar dan eigenlijk in. Dus hm. van oké, okay, uh, maar dat is uh, En eigenlijk, hij wordt ook wat bijgehaald in familiefeesten als op een foto een bepaald soort neef of op een foto een, een heel verre uh, familielid, wie dat dan is. En hij heeft al die details dan, maar een autist die... Uh, oh, dat weet hij echt. Ja, dat weet hij echt, oh, ja. Okay. ja precies, dus <laughs> hij kent alle details, yeah. kent hij allemaal dan. Maar mm. dus, als je met hem praat, dan gaat hij van... En wat ik vertel over, jij ja, vroeg je van, uh, hoe ben je in deze staat nu? Wat mijn pa praat met zoveel associaties en die van die en die en die is overleden en die was Jansen uit Boksmeer en die was 1916, 1912 en nou, dat zijn allemaal, allemaal details en uh, zo'n veld van details maakt hij ervan. Hij heeft dan de meeste mensen worden er heel moe van. <laughs> ja, want dat zijn de details die voor hem heel belangrijk zijn, maar voor de rest eigenlijk niet zo heel erg. Nee, nee, nee. precies. Dat is een, hij herinnert zich uh... inderdaad. Apart. Maar wat ik bedoelde is eigenlijk, uh, hoe is het met je depressieve periodes? Dus heb je die ook? Ja, ja, zeker. in Amsterdam, uh, ik heb uh, ik vertel in de auto, bijvoorbeeld, dat, uh, ik heb tien jaar... Uh, studiefinanciering gehad. Mijn studie flopte eigenlijk. Ik had communicatiewetenschappen communicatiewetenschappers, een kopstudie, zo heet dat dan. En drie jaar lang, is is een studie. En eigenlijk daar zeiden ze al van... Uh, nou, er gaan veel mensen afvallen. Nou, ik was een persoon die eigenlijk dan na een paar weken al... Uh, een drop-out was bij een uh, communicatiewetenschapper. En ik wilde eigenlijk in de media... als tekstschrijver aan de slag gaan doen. Dat had ik toen als uh, idee. Nou, ik heb een paar stukken gehad... in wat, uh, nou, wat hippe bladen, noem ze het zo. Maar uh, toen had je in de jaren 90... had je op een gegeven moment eventjes... Een hype met een paar bladen die, uh, die even een nieuwe stijl uh, toonden. Mm -hmm. En ja goed, dan had ik dat. Uh, maar uh, ik had, een, ik had toen eigenlijk een, uh, een meisje leren kennen. En dat, uh, dat had ik, ik had zo'n plan om een serieuze relatie mee op te bouwen. Dat was haar idee niet. Nou, dat flopte eigenlijk. Uh, hè, dat flopte dat eigenlijk ook. Nee, niet ook, maar gewoon dat flopte eigenlijk, moet ik zeggen. Dus je studie. Op studie, op studie, en, en, en, dus dat, en dat tekstschrijven, dat lukt dat, dat komt niet van de grond eigenlijk. Of niet, gewoon uh, komt niet van de grond. En uh, met die vriendin, hè, dat, dat, wat ik als, als vriendin het vriendinnetje zag, dat gebeurde eigenlijk ook niet. Dus ik dacht aan drie dingen waar ik dacht van oké, okay, uh, dat gaat moeilijk worden. Dus, en, en ik zat op mijn datum, en eigenlijk als uh, blok aan mijn been, dat eigenlijk die studie, uh, ja dat, dat zei ik al, maar dus, dat eigenlijk, dat eigenlijk, wat moet ik dat doen met mijn leven? He, dus ik ben ook weer bij de dokter wees praten van hoe moet ik nou mijn leven dus de Dokter, nou ga maar iets, uh, ja, pak maar een baan of zo, weet je wel? Dat ze ja, dat... gewoon <laughs> iets doen. Ja, precies. Maar je, je was niet, want je wilde heel graag die studie doen, hè? En je wilde ook heel graag schrijven. Je wilde ook heel graag met die, met die vriendin door. Ja, maar het lukte allemaal niet. Nee, nee. Nou, dus ik, uh, dan heb je eigenlijk uh, alles er tegen zit en in Amsterdam voelde ik nog weer verloren en had, ik had, ik werkte samen met een jongen die later in de tv is terecht gekomen En uh, die was ook heel uh, carrière gericht. En uh, nou, dat had ik helemaal niet. Ik was hmm. uh, leven vrijheid. En dan had dat blauwe erbij. Dus dan ga je al een beetje onthecht on on je een beetje van dagelijkse uh, dingetjes. Dus uh, dat deed dat, dat, uh, dat, oh, dat is niet zo belangrijk. Hmm. En ja, um, ja dat... Uh, nee, maar kom, maar ja. Het, het zorgde uiteindelijk voor een depressie. Want ja, daar, als je eigenlijk praat, precies, en... ja, ja, precies, want eigenlijk op een gegeven moment, de, de, de depressie, daar kan ik nergens meer van genieten. Dus ik zag ook heel zwart dingen inderdaad, de, de, in mijn beleving soms eigenlijk heel zwart, zag op straat. Maar op een gegeven moment, uh, we hadden een etage in, in Amsterdam-Oost, ik heb mijn broer samen, en uh, werd de douche werd gerepareerd en op een gegeven moment uh, door een paar Amsterdamse loodgieters en die waren er bezig. En ik had een, ik sliep in een kamer, uh, logisch natuurlijk, maar dus ik had daar alleen maar een matras op de grond liggen. En eigenlijk, uh, nou, uh, nu weet ik eigenlijk, je moet gewoon bepaalde dingen in je leven, en uh, uh, ook uh, als je psychisch patiënt bent, dan moet je eigenlijk uh, bepaalde dingen, moet je gewoon eigenlijk uh, de baas moeten de orde zijn, en een dak om je hoofd, uh, uh, goed bed, beetje uh, je kamer opruimen, op goed je slapen. Goed slapen, precies. Goede structuur uh, in de ja, dag. ja, dagbesteding precies, ja. En uh, toen sliep ik op zijn matras dus. En uh, toen zei hij die loodschiet op een gegeven moment. Pik. Dus toen zei hij, pik, ik hoop dat je gelukkig wordt. En ik dacht bij mij ging een om. Wat bedoelt hij nou? Wat zegt hij nou tegen mij? <laughs> en uh, ik hoop dat je gelukkig wordt. Dat was, die man ziet blijkbaar iets aan mij. Dus uh, dat, bij mij ging een beetje een knop. Hij had een bepaalde... Een, ja, hij meed het serieus. Gewoon van, hij raakte iets bij Hij had dus de kamer gezien met die matras zo ja. naad En daar nou, lagen dan die, die halve wiet, uh, stickies En dan denk ik, oké, okay, dat is niet zo, <laughs> die ook niet zo goed. <laughs> nee, dit kan beter. <laughs> Ja. En dat raakte bij jou wel een ja, ja, die zei uh... eigenlijk, Ja, ik heb altijd een beetje gehad in Amsterdam, maar ook in Wageningen zie ik het ook wel, maar eigenlijk de, de, de straat, zoals je dat noemt dan, de straat ziet wel een beetje hoe je toe bent. Dus als je, als je ja, aan een betere hand bent, dus dan zie je ze van... Ja, ik kwam toen in Amsterdam heet in een koffieshop, en, naad, en dan, nou, dan zie je ook op een gegeven moment van... Uh, Oké, okay, waar ben je nu weer bezig, kerel? Dat, dat, dat, dat zien ze eigenlijk wel een beetje aan je. Dus als je goed bezig bent of verkeerd bezig bent... En dus blijkbaar deze loodschieten, nou, dat, dat ging mij een knop om van... Ik moet gelukkig zien te worden in naad. Dus um, hoe ik nu doe, eh, word ik niet gelukkig. Nee. Ja. En dan op een gegeven moment in uh, uh, we zaten daar en ik, ik wist eigenlijk niet hoe ik de situatie in Amsterdam op moest lossen. Maar op een gegeven moment mijn broer die gaf me, op een gegeven moment een, uh, voor zijn verjaardag uh, gaf hij mij een, uh, en uh, voor zichzelf een ayahuasca dat middel oh. uh, ritueel. Ja. In een paaltje uh, in, gaf we in in Amsterdam. Uh, we gingen ayahuasca doen in zo'n cirkel. Maar ik, uh, ja, dus meestal als je met een uh, bipolar stoornis, dat soort dingen, zijn niet, niet, niet, niet, niet het niet heel Wordt verstomd. niet aangeraden, hè? Nee. Nee. <laughs> nee. Het is mij ook wel eens een keer aangeboden. Ik vind het te spannend om dat te ja. proberen. Gezegd. Nou goed, ik deed dat dus. Ah. En dan ga je dus trippen. Ah, ja, en het is je het gedaan? En ik heb precies, Ik heb, moest overgeven. Ik had een kratenpak aan. En uh, Pff, mijn broer, ja. <laughs> <laughs> <laughs> waar mag je een nou, je, je moet je kratenpak aan? je moest iets wit aan hebben. Oh. Ja, kijk, als je een trip op zwart ga je heel slecht namelijk. Dus, uh, okay. ja, goed. Maar dus, uh, en deed deden dat? en zie uh, <laughs> jou zitten in je en ging, ja, precies En uh, op een gegeven moment ging een vrouw, ging, een Zuid-Amerikaanse vrouw, ging gitaar spelen. En dat was verschrikkelijke muziek. En, ja, heel, heel erg, <laughs> ja. <laughs> en, uh, nou goed. Maar op een gegeven moment, ik, met, er kwam hele rustige muziek. En had, ik denk, er is iets aan de hand met het huis. Nou, wij, op een gegeven moment zijn, broer, we moeten dan terug naar huis toe. Hey, even, ja, sure. voor de mensen die het niet weten, even een stukje uitleggen. Want zit ja, dus, ja. zitten in een cirkel, ik, weet, ik ja. heb het dus nog nooit gedaan, maar ik weet er wel iets van. Je ja. zit in een cirkel en het is een soort van soepje dat ze maken. Hè? Dat maakten ze vroeger ja. in het, in het ja. regenwoud in Brazilië, ja. deden ze dat ook al. En nu is het een beetje hip geworden om hier te doen. Ja. En dus, het is een soort van ritueel Precies. om, uh, nou ja, je geest te verruimen Precies. of zo. Mensen ja, ja. stoorde van een poort ergens te zien naar een Tijunen, andere mensen. Ja, ja. Ja, nou oké. Dus neem je een slokje en dan word je eerst heel ziek. Ja, je gaat overgeven inderdaad. En hem zat een bakje en een emmer achter je. Nu overgeven inderdaad, dan geef je echt over. Ja, iedereen, hè? Ja, iedereen, ja, precies. Mijn broer is hartelijk lachen. Ik heb jou overzien, geef een kraterpak. Precies. Ik vind het kraterpakker heel te vormen. Geweldig. En, Nou goed, maar ik, ja, eerst bleef inderdaad, dan zie je met een kleuren. En ik zag wat de persoon die dat de, de Ayahuasca uitdeelt als een engel. He, dat, dat zie je nou, dat als een vrouwelijke persoon. Kijk, het is heel engelachtig. Dat zie je in je beleving dan. Dat is allemaal trippen natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, ja, voor mij, uh, op een gegeven moment kwam er een muziekje, dat heel rustig. En ik zeg, dan moeten we moeten naar huis gaan, Rick. Uh, Hendrik, of Rick heet die tegenwoordig. Mijn broer. En uh, we gaan naar huis, was er ingebroken. En dat vond ik zo raar al. Dus ingebroken, we hebben Ayahuasca gedaan en is ingebroken. Dus ik trok dat eigenlijk niet. En de politie erbij. En dan zijn nog het halve trippen van het spul en naad. En ik wil ik een jointje roken. Maar dat wieters ook meegenomen die inbrekers. Daar baal ik al van. En daar baal ik de meeste toch van. <laughs> Zo uh, erg was het inderdaad. Dat ze mijn bed meenemen, Allah, maar mijn <laughs> ja, Precies. Ja, dus maar uh, even, je bent toen uh, halverwege die ceremonie gewoon naar huis gegaan? Nee, nee, sorry. Oh, ja, okay, ja, dat, Nee Ik heb naar het muziekje kwam. Dat was, ja, was het afgelopen toen. Ook. En het einde, was het laatste. Okay. Die, de de, de, de, de, de, de, de Zuid-Amerikaanse vrouw speelde gitaar een poosje. Verschrikkelijk. Uh, Verschrikkelijk. Ja, had in mijn beleving heel slecht naad. <laughs> ja. Toen kwam er een muziekje na op een gegeven maar ik dacht er gebeurt iets thuis. En blijkbaar kan je inderdaad dan... Ja, het is, ja, dat is bizar. Ja, je kan het blijkbaar iets aanvoelen of zo. Energie of wat inderdaad. En nou, ik, uh, ik kom ook thuis van mijn, mijn etage binnen. En ik rook een hele aparte geur. En uh, of nou die inbrekers. Of die misschien heroïne hadden gebruikt. Of zo inderdaad van tevoren of zo. Maar dat is zoiets denk je dan. Want ze zijn am, amper ze, amper, uh, ze mensen inbraak. Ze zijn amper team te binnen inderdaad. Ze trappen een de deur in. En uh, uh, kijk... Uh, ik, ik dacht bij mezelf ook wel van: uh, paal, mensen moeten geweten hebben dat we weg waren. Want waarom pakken ze hem een etage hoger niet of een lager? Sorry. Ja. Een hoger of lager. Want uh, wij moeten ze bij ons zijn. Want uh, wij waren het de armste van die, uh, van die etage die ze dat, had. Dat, dat, dat, ik, ik had mijn, mijn, mijn muziekspullen en mijn, mijn mengpaneeltje en, uh, en de draaitafels en de LP's die ik verzamelde toen de tijd. Maar ik zeg, waar moeten ze hier nou zijn, joh? Dus en, ze hadden een collectie CD's meegenomen. En had, ah. en maatpakken van mijn broer voor zijn werk. Mijn broer werkte toen bij een uh, verzekeringsbank, geloof ik in die tijd. En dan had die pakken meegenomen. En is een tas gestopt. Had, ja, ze, doet het heel, ze doet het heel makkelijk. Ze nemen gebruiken heel vaak spullen. Van, uh, die al aanwezig zijn. Dus uh, dat uh, ja, dat is een soort de, de, de weg van de mensen weerstand, mm. kenden kende die jongens. Maar goed, uh, ja, dat was... Uh, nou, mijn broer ging eigenlijk op het ayahuasca-ritueel vrij goed, zei hij inderdaad. Maar dus ja, ik had daar een beetje een uh, aparte ervaring mee. En toen zei ik tegen mijn broer, dat is mijn hele verhaal, wat ik zeggen. We moeten eigenlijk verhuizen, want uh, nu is ingebroken en uh, nou, als er maar één, één keer ingebroken is, dan komen ze vaker terug. En na nou, dat weten ze er weg. Mm. Dus dan, uh, als je weer spullen, nieuwe spullen neerzet, dus ja. ze ze weer halen. Ja. ja. Wat een uh, verhaal. Maar uh, heb je ook, want ik heb uh, wel, ook, ik, zeg, ik zeg ik heb het zelf nooit gedaan, maar wel mensen gesproken die dat hebben gedaan, die Ayahuasca. Er is ook een, um, een soort verhaal dat ze tegen je praten. Hè? Dus dat de ayahuasca tegen je praten en nu je iets van een spiegel voorhoudt, van hoe je leven er nu uitziet en wat je zou moeten doen om het beter te maken. Dat soort vragen hoor ik vaak. Ja, Was het bij jou ook? Hè? Hebben ze, heeft het tegen je gesproken? Nee, nee, want ik, ik ken wel dat die jongen van ID&T, van die, die, die feestorganisatie, die uh, de Stutterheim, maar ze bevormd, weet ik even niet, uh, dat die baas zeg maar, dat die dan één keer per half jaar een ayahuasca ritueel doet om te de lijnen van zijn bedrijf. Ja, ja, serieus. Ja, ja dus ja. ja, dat zo kan het echt wel werken dat. In uh, het is, uh, het is totaal geen partydruk. Het is nee. gewoon echt uh, een reflecterende druk in van. Uh, kijk. Uh, ik heb ook wat LSD gedaan en uh, dan uh, is eigenlijk ook als psychiatrisch patiënt is dat niet zo verstandig maar het rare is dat bepaalde dingen uitkomen dus je kan ja, in uh, mijn beleving kun je een soort visioen zien dus van hoe iets gaat ontwikkelen in de toekomst ja. en uh, hè, dus wat ik had laatst met een maat van mij erover na en zei van nou, mijn psychiater die zei eigenlijk van uh, nooit doen LSD ik heb het, uh, ja, dat, dat hoorde ik toen van later van hem dus maar ik heb het een paar keer gedaan maar je blijft er niet aan de gang met het spul. Hè? Dus uh, je, dat is je. Uh, eigenlijk, uh, daar is een verslavingsniveau uh, uh, is is vrij laag. Dat, ja. Sommige mensen hebben dat wel, maar dat komt echt. Dat Is dan een psychologische afhankelijkheid van LSD? Maar... Ja, maar je kan niet uh, altijd uh, nee. plaatsen op LSD. Uh, dat nee. gaat gewoon niet. Dat gaat niet. Dat, gaat niet. dat een heel lastig leven. Ja, precies. Maar over die ayahuasca vind ik wel echt heel interessant. En ook, het, het laatste wat ik daarover wil zeggen... is dat ik ook veel van mensen gehoord heb... dat ze een soort vanzelfde identiteit... en daarom vind ik het zo bijzonder... een soort vanzelfde entiteiten zien. Ja. Dus dat uh, iedereen... nou ja, niet iedereen natuurlijk... maar echt 99% van de mensen die dat ervaart... die heeft een soort van... Uh, ...een ervaring dat er meer is... ...dan ja. wat wij zien om ons heen... ...en dat er vanuit die andere dimensie... ...tegen ons wordt gesproken. Ik heb het nog nooit ervaren, dus ik kan ja, niet meer ja. meepraten. Maar nee, ja, ik vind ik, het dan wel heel bijzonder... Ja. ...als iedereen, dat, als mensen dat zeggen. Nee, hoor, ik, uh, ja, we, we, we lagen in een cirkel inderdaad. Uh, en... en ja, uh, voor, die, uh, ...voor de Spaanse vrouw... ...Zuid-Amerikaanse vrouw kreeg spelen... Had ik inderdaad, uh, eigenlijk gelijk zelf, LSD vind ik dat een beetje elektronischer, inderdaad, uh, voor mijn gevoel. Want ik ging want met LSD ging wat uh, hele creatieve dingen doen. En uh, mm -hmm. dus echt van, van ja, met, met, met, met, met, met gecombineerd met dat videofilmen. Maar dus um, ja, met Ayahuasca, dat, ja, dat is inderdaad, ja. Uh, entiteit, nee, ik weet het precies, maar dus ja. geometrische vormen en dat soort dingen ook. Heb je dat ja. ook wel ge gezien? Van die wiskundige uh, constructies, vierkanten en dan patronen en allemaal dat soort dingen. Herinneren nee, nee. Oké. Okay, nou, ja. Ja. ik vond het gewoon zelf even interessant te horen. Maar goed, wat, uh, wat toen? Wat toen dacht je? Ik moet ergens anders gewoon. Ja, precies. en nou, toen uh, was ik in Duitsland. Uh, ik Ja, ik denk dat we hebben het huis verkocht en dat ging ook heel grappig snel trouwens en eigenlijk. Uh, op een gegeven moment op een zondag uh, staan twee mensen voor de deur. ik zei een broer, voor mij zijn er kopers. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, ik zei, ah, ik weet niet. Uh, er staan mensen voor de deur. En uh, nou, een buurvrouw had toen die, die inbraak, uh, toen, toen de politie voor de deur stond. Die kwam in de nacht aanfietsen. En uh, die had toen, uh, nou, die, dus uh, via via hadden we blijkbaar gehoord dat ons huis ging verkopen. En twee mensen zaten voor de deur. En uh, er waren uh, mensen die uh, als piloot en uh, stewardess werkten. Bij de... Uh, KLM of bij een vliegtuig, vliegtuigmaatschappij. Maar goed, um, nou, ze komen boven en als nemen ze netjes, wat, uh, dat, uh, nou, ik bedoel, wij, wij, wij waren een beetje dat echt studenten uh, in dat opzicht van, met zo'n huishouden hadden we. En, maar die zeggen eigenlijk van uh, goed, goed, goed, het uh, ziet er goed uit allemaal. En uh, één ding eigenlijk, nou zeg, wat is er één ding dan? Nou, uh, ja, uh, is die vraag vaak lawaaiig? Maar nou, hoezo dan, zeg ik is het vroeg eerst. Hè? Nou, wij wonen boven de Leidseplein uh, eerst. En uh, we hadden elke café-geromoer. Uh, oh nee. We hebben een buurvrouw die hier uh, s'avonds een peukje rookt. En uh, loopt te kwekken tot 11 uur of 1, 12 uur. Waar ik dan zelf, dat, dat, dat, dat vond ik dat was storend trouwens. En dan had ja, jij een, een, een nacht tot 1 uur. Had je een buurvrouw loopt te kwekken met het onder het roken. Maar uh, eigenlijk, dat valt wel mee inderdaad. Het is een vrij rustige buurt hier in Oost-Blaasjesstraat, uh, waar ik woonde. En, uh, oh... Nou, dan, uh, nou goed, uh, we laten van ons horen. Nou, ben ik laatst gebeld en uh, ja, wil ik een bot doen. Nou, dus uh, goed, uh, nou ik zeg, ik moet even overleggen, want, uh, maar dat is, ja, ik, uh, ja, klinkt goed. En die hebt het huis genomen, daad. ik ben laatst, ik ben vorige week, of twee weken geleden ben ik er nog geweest in Amsterdam, even kijken, even, even herinneringen ophalen. Maar dus uh, ja dat hebben het huis gekocht en dat hebben we helemaal verbouwd en nou wat dat, dat zijn mensen altijd wel van plannen inderdaad we, we, we hadden inderdaad het huis uh, zwart goud paars geschilderd ja, vonden zij, bij de, vonden zij niet zo'n goed idee nee dat, nee. Zei dat, dat is nou precies maar toen uiteindelijk uit Amsterdam vertrokken ja en mijn broer en waar ben je, waar ben je ja. toen terecht gekomen in Wageningen dus nou, mijn hoe pa, kom je nou weer in Wageningen terecht nou mijn pa woont in Wageningen ja dus, dus, okay. dus nee uh, ja, hij zei eigenlijk van mijn van, oké, ik kan eigenlijk je leven op de rit krijgen. En dan nou, zien dat iets dus aan je het dan hadden. Mijn vader is. heeft gezegd: kom maar hier wonen. Ja, ja precies, ja, ja, ja. En mijn moeder was toen, die leefde toen nog, die is in 2007 overleden. Die heeft 11 jaar tegen kanker gevochten. Hm. En eigenlijk, uh, dat heb ik dan eigenlijk wel meegekregen. Maar ik had toen lithium. En uh, ja, eigenlijk met emotie ben ik vrij vlak erna. Dus met mijn moeder had, ja, ik heb dat wel meegemaakt, ze overleed. Maar het deed mij niet zo gek veel na het door. Uh, ja, dat... Uh... Door de lithium? Ja, vond ik ja, een ja. beetje vlak in de naad. Ja, is... nee, absoluut. Ja. De... ja, en dan vijf jaar lithium zei ik op een gegeven moment, van nu moet ik er vanaf, want uh, manieren dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Ja, dat is, uh, precies. En, uh, nou goed, uh, toen kreeg ik Depakine en uh, Op een gegeven moment, ja, um, alleen, uh, ik zat dan elke keer bij de RIBB, die beschermd woneninstelling, uh, dat is een zorginstelling. Dat, dat, uh, en uh, die zei steeds van, ja, wanneer ga je zelf wonen dan? En uh, <laughs> ik zei, ik weet het niet. <laughs> Ja, dus dan stelde je eigenlijk het uit. Dus ja, dan had ik eigenlijk toen eigenlijk een... Ik zag heel veel beren op de weg voor zoiets eigenlijk. Wat dan? Wat vond je, wat, welke beren zag je? Nou ja, uh, uh, gewoon zelfstandig wonen. Dus uh, nu wat nu valt, uh, ik, ik Maar dat kon... had je toch wel al die tijd ook... Nou ja, je woonde toen met je, met je broer dan samen. Maar dat, ja. je, dat was ook redelijk toch zelfstandig. Of je, was de broer daar wel heel belangrijk in? Nee, nee, eigenlijk niet wat eigenlijk. Waarom je ja. denkt dat je dat niet in je eentje kan dan? Ja, dat dacht ik dan zo, ja. inderdaad zo. Ja, precies. Waarom nee, dan? Ja. Nee, dat, uh, nee mijn broer uh, gingen zijn eigen gang aan. Dat is zijn eigen wereldje. Dus, uh, en, uh, ja. Ja, dat. Ja, dat nou, weet ik niet precies eigenlijk. Ja, het goede, dat is een goede eigenlijk, ja. Ja, want dan, uh, dan zou je denken: van nou, oké, okay, dan. Uh... Ga, ja. ik, ga ik op mezelf wonen? Ik heb nu een tijdje in Amsterdam gewoond met mijn broer. Zo, nou, ga ik nu op mezelf wonen. Maar blijkbaar was dat toch niet zo eenvoudig. Nee, nee, nee. nou had ik toen eigenlijk wel even moeite mee. Vond je ik, het fijner ja. om dan bij je vader bijvoorbeeld te zijn? Ja, een bepaalde periode ik wel. Want ik had hm. eigenlijk in Amsterdam eigenlijk op een gegeven moment durfde ik de trend niet meer te nemen. Op een gegeven moment had ik dat angst ontwikkeld. En dat deed de antwoord op wel mooi. Eigenlijk uh, dat, uh, dat de antidepressiva, ik ben er wel overheen ge gegroeid eigenlijk. Dus, Over de jongste. Ja, ja, ja. Ook, ook dan. Ik. Uh, er ervaarde met antidepressiva op een gegeven moment, oké, okay, dat naast dan uh, de depressie oplost, kan je dan ook een hele positieve outlook of een. hoe noem je dat? Een, een, een, een kijk, kijk. Kijk, creëren waar je eigenlijk van. oké, okay, nou. Uh, oh. Dat is eigenlijk een, uh, maar ook een angstje van niks eigenlijk. Dus ja. ja, ja, ja, ja, precies. Dat je een beetje kan relativeren. Want dat ja. is heel moeilijk natuurlijk als je angst hebt. Ja, precies. Ja Ja, nee, inderdaad. Dat, inderdaad, uh, dat uh, ja. Maar dat werkte dus. antidepressiva werkte daar. Maar ik snap dan niet helemaal waarom je dan nog steeds antidepressiva kreeg. Ja, als je een nou, bent. Nou, nou, oh, ja, nou, nou, nou, ja, ja bij de, <laughs> en bij de dokter... Ik, ja, precies. Nou, ik, ik vertelde dus al dat van. Uh, op een gegeven moment had ik die uitstroom met de RIBW. Je had eigenlijk gezien, eigenlijk mensen waarmee het goed ging. Uh, die mocht bij de dokter komen, om dan eigenlijk de dokter helemaal een praatje van een kwartiertje Hoe gaat het nou met meneer patiënt? Ja. En uh, dit zijn de medicijnen. En maar toen slikte je dus ook al de Depakine of lithium of 1 uh, Ik had een antipsychotica. Antip oh, alleen nog maar uh, antipsychotica. Antip antip antip antip dus dat I was I eigenlijk I nog voor de diagnose bipolair eigenlijk? Nee, nee. Dat Want anders I krijg je, ik vind, ze schrijven toch heel moeilijk antidepressiva voor, toch? Aan mensen die een bipolaire stoornis hebben. Omdat het ook weer je manie kan uitlokken. Ja. Nou ja, dat ben ik altijd een beetje uh, Laat ik het zo zeggen, de sprong. Inderdaad. Eigenlijk. Die, uh, in 1999. En dat wordt een verhaal oh. misschien een beetje verwarrend. Maar. Ik had, uh, in 1999. Da, da, ik, had, ik had dus vier jaar lang een zware depressie. Ik heb volgens mij, mijn leven drie keer antidepressiva voorgeschreven gekregen. Op een gegeven moment heb ik zelf gezegd tegen een psychiater. Voor mij ga ik de lucht in met dat spul. En dan uh, moet je dit voorschrijven. Hmm. Uh, post poos niet gehad. Maar. Op een gegeven moment had ik een psychiater die echt heel makkelijk was. En. Uh, die had eigenlijk ook niet beste naam... in de, de Riethorst En dan kwam je binnen en dan zei hij van... Uh, hoe gaat het? En uh, dit zijn de medicijnen. En dan zei hij, laat is dat weer buiten. <laughs> en dan zei hij je mij dat van... wat anders. wil je nou eigenlijk? Je zegt, nou ja, eigenlijk wil ik wel 10 milligram... Uh, silksat daar bij Want ik merk toch altijd een beetje... dat de, depress de depressiviteit af en toe wat toeneemt. Wat somberder. In, uh, dus ik ben nu vrij opgewekt, maar dus... Uh, in die tijd ervaren wel somberheid... Nou, zo is ook eens prima als jij dat wil. En uh, ja, dus, dat is eigenlijk zo'n psychiater. Ik bedoel, mijn, mijn psychiater nu vroeg ook van... je had er geen negatief verhaal vertellen in de podcast? So, nou, <laughs> wel de waarheid, denk ja, ik. Nee, dat is altijd goed om de waarheid te vertellen. Precies, ja. Wat heeft je nou het meest geholpen? Als je alles op een rijtje zit? Stoppen met uh, wiet, stoppen met uh, drinken, uh, pillen... Um. Nou, uh, sowieso een, een, een wietverslaving... dat ik die overwonnen heb in de dus uh, Dat is één ding sowieso. Sowieso heel knap. Uh, en dan met antidepressieven eigenlijk, uh, uh, dus eigenlijk... toen ik op een gegeven moment... Dat ik gestopt ben, dat, dat uh, ik heb dat nu niet meer nodig. want Ik heb nu gewoon de, de, de, de, de, de kijk... op leven eigenlijk dat... Uh, ja, ik zou dus niet zo snel... meer naar zoiets teruggrijpen. Uh, uh... Je hebt een hele grote verandering... doorgemaakt dan. Ja, ja. Heb je niet het idee dat... Uh, wat is daar het allerbelangrijkste in geweest? Uh, nou, ik denk dat uh, uh, een uh, antipsychotica die zit sowieso in het pakket. Ik, ik probeer de vraag te beantwoorden, maar dus um, uh, wat jij net zei inderdaad, van, uh, dan moet je zelf wel echt accepteren van dat je blijkbaar een label hebt. Mm -hmm. Dus, nou, dat is nu voor mij inderdaad van, uh, dus ik uh, slik nu keurig mijn medicijnen inderdaad. Uh, Want ik op een gegeven moment, toen ik net uh, beschermd woonde, werd ik elke keer moest ik dan bellen, of werd, werd, ik, werd, ik, werd ik gebeld. En uh, het was een... Uh, medicijnen wel nam, want ze twijfelen daar heel stevig aan. Uh, in het begin dat... Dat het... is dat. <laughs> dat, <was ook> zo. <laughs> dat zou ik ook doen als ik er was. <laughs> ja, precies. Maar dat, dat heb je dus allemaal netjes weer gewoon gedaan. Ja, dus, ja. ja. En dus je, je zegt eigenlijk, als ik het goed hoor... dat je daar ook wel een beetje de, de acceptatie van... ik heb dit. Ja. Is ook vooral heel belangrijk geweest voor jou... om, om nou ja, om uh, een beter leven te krijgen. Ja. Nee, ik heb dus... Uh, ik zet de, de psychiater van, oké... Okay, uh, Um, uh, eerst wil ik, ik, wat ik zeg nou, um, ik zat in Wolf, in Wolf Heese opgenomen met uh, 2000 milligram uh, Depakine. Mm -hmm. Dat vond ik vrij veel, um, daar had ik iets van, uh, ik zei toen af daarvan, kan er iets vanaf? En toen zei ik, ja dat kan, maar dan gaan we met de antipsychotica gaan we iets bij doen. Nou, dat vond ik een hele rare combinatie van, waar moet de antipsychotica iets bij, terwijl ik Depakine iets af wil. Ja. Toen kwam bij deze psychiater in de Riethorst. Uh, en uh, nou, die zegt eigenlijk, uh, dat is een hele goede die ik nu heb inderdaad. Dat ik voor het eerst dat ik met een psychiater echt een uh, kwartier, drie kwartier of vijftig minuten een verhaal mag doen. En dat hij ook gewoon heel open is. Ter terug in feedback. Um, maar, um, kijk, uh, dat, dat, heb ik nog, dat heb ik nog eens eerder ervaren eigenlijk. Inderdaad. Want ik heb ook een, uh, bij de allereerste opname in die paas... Daar je met een psychiater die eigenlijk een kwartiertje had te praten. En ik denk van oké, okay, wat, wat, wat, wat gaat het dan over? Inderdaad, dat is heel onduidelijk. En nu pas eigenlijk ik een psychiater die. Uh, die en die, die zei dus, nou, ik ben best wel voorstander om een minimale onderhoudsdosis te hanteren. Uh, als jij laat zien, gewoon van. Uh, dat je gewoon stabiel bent. Mm -hmm. dus, uh, dus kijk. Uh, en dan in alle vormen van je leven stabiel bent. Ja, dus ja je plekje waar je woont, ja. je dagbesteding, ja, ja. je stukjes ingeving. Ja, precies, ja. En dat gaat goed. Ja. Wat, ja waar, waar heb jij je zingeving gevonden? Wat, is voor jou, wat, waar, wat maakt het leven de moeite waard? Um, ja, god. Zeg, nou, ik. Uh, ja, dat is een goede. Dat is een goede, hè? Ja, ja. <lacht> <lacht> nou, ja ik kan wel ja, genieten van dat dag eigenlijk inderdaad ook. Want, kijk, je reist nu veel naar uh, hier naar Vleut uh, in de trein. Dan. Uh, ja, dan ben ik wel een beetje zo... Oké, okay, de, re de reis moet goed gaan. Maar ik kan wel geen van in de trein zitten inderdaad. Over reizen, bijvoorbeeld. Of laatst ik ben in Amsterdam geweest. Dan kan ik gewoon genieten van... Even daar weer zijn. Even die sfeer proeven. Even die... Uh, kijk... Uh, uh, in mijn beleving... Veel mensen gaan een beetje oogkleppen op... En dan gaan we een tunnelvisie ontwikkelen. En uh, ja... Ik, ik wil eigenlijk... Uh, ja, bedoel, uh, ik bedoel... Ik, uh, ik kan ook wat genieten van... Uh, ik maak dat digitale collages... En uh, nou, daar kan ik ook van genieten Wat leuk, Wat voor collages? Nou ja, ja, dat is eigenlijk, uh, een combinatie van uh, um, ja, eigenlijk, uh, ik, doe, ik, uh, ik heb als dagbesteding, ik heb een uh, vrijwilligerscontract bij de RIBW. en eigenlijk, ik, ik, doe, ik interview eigenlijk mensen met psychiatrische patiënten interview ik voor een met vijf vragen. Wat een goed idee, zeg. <laughs> Ja, dat komt op een site terecht. Van met de, vijf vragen. vijf vragen, vragen zijn dat? Uh, introduceer jezelf. Nee, dat heb je uh, al Wat gedaan. zijn je passies? Wat uh, is voor jou een stukje herstel? En wat is dagbesteding? En, en uh, nog eentje, ben ik even kwijt. De feiten ontgrip me eventjes. Maar het is vijf vragen ongeveer. Mm -hmm. En uh, nou... Tot goed. En wij, uh, wij maken ook foto's van mensen. we uh, doen met een maat samen van mij. En uh, van, ook van de RIBW. En... Um, wij, zitten over, wij maken foto's en daar maken daar ook collages van. Dus uh, gewoon, uh, ik heb een vrij makkelijk programma op internet waar ik gewoon gebruik van als collage maken. En uh, ja, wij zijn nu met een tiende interview bezig. En, um, Wat leuk. Ja. Kunnen we, kunnen we dat ergens lezen online? Dan ik, uh, ja, dan moet je me dat linkje versturen. Dat is echt bij de linkjes op jouw pagina. Ah, prima. Dan kunnen mensen het ook even checken. Ja. Maar. Als je toch die vraag stelt aan andere mensen. wat je hoorde het net zeggen. Wat is dan jouw manier om het leven een beetje positief in te lenen? Dus jouw manier van zingeving. Wat is belangrijk voor jou? Nou ja, dus voor mij is eigenlijk creativiteit uit eigenlijk. Als uitlaatklep inderdaad. Dat zie je wel bij psychiatrische patiënten. Nou, ik vraag het aan jou. Je gaat een heel generaliseren over wat andere patiënten altijd doen. Interesseer me niet. Hoe doe jij dat? Nou, voor mij is het eigenlijk digitale collages maken. Is maar een in inderdaad. Is het, uh, en dat hou, ik bij, dat hou ik bij mezelf, inderdaad. Ja. Ja, precies. Dus dat is, vind je een fijn gevoel. Als je daarmee ja, bezig bent, ja, ja, dan krijg je een fijn ja, ja. gevoel van. Ja. En als je hem en gemaakt en hebt, denk je, ja, oh, cool, dat heb ik ja. gemaakt. Ja, precies, ja. Dan kan ik zo ook even van genieten, inderdaad. Want, uh, dan denk ik, oké, okay, goed gemaakt. <laughs> ja. Je bent daar te trots op ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, dan gaan we ze helemaal uh, prijzen zo meteen op de Dat Kunnen we mensen het allemaal zien. Ja. Maar uh, dat is het stukjes ingeving. Uh, heb je doelen in je leven voor de komende tijd? Dat je nee, denkt, ja, nou, ik ben nu op een bepaald punt gekomen. Eerder ging het allemaal niet zo heel lekker. Ja, gaat het gaat nu steeds ja, beter. Ja. Heb je die, die lijn zetten we door? En over een jaar of vijf zit ik hier. Ja. Nou ja, zeker. Doe je ambitieus? bedoel je dat eigenlijk? Ja, ja. Ik denk dat ik wel ja, precies wat. Uh, dus eigenlijk ook uh, met die voor de digitale collages bijvoorbeeld. Uh, Kijk, uh, we, we hebben, ze hebben het op een open podium gezet, van de, ook van die, uh, die RBW-pagina, die je dan door zal sturen. Mm -hmm. Maar dus, uh, ja, eigenlijk, daar wil ik ook best wel mee uitbouwen dus wat, uh, een, Ik heb een paar, uh, met, met vorige week, uh, heb ik, een, ik heb denk ik drie exposities gehad. Oh, uh, dus okay. ja, ja, die maakt 17, hè, waar ook die, die, die muziek middag uh, mm -hmm. uh, waren. En uh, ja, dat is, alleen dat is gewoon een heel kleinschalig niveau. Dat hangen er vier of vijf werken aan een, aan een band. En dan zijn zo oh, mooi, mooi, Ik heb wel een paar werken verkocht. daarna. Hey! <laughs> dat is cool. <laughs> en dat zijn ook collages. Is het ja, is, het, het is uh, één reeks was een collage na het, uh, de allereerste expositie. De tweede keer was het, uh, had ik een beetje mondriaanachtige, achtige 3 uh, 3D-achtige werken in elkaar gezet. Ik ben heel benieuwd. Het is heel lastig om over te praten zonder dat ik een idee hoe het eruit ziet natuurlijk. Maar het klinkt heel cool. En je klinkt ook wel als iemand die heel creatief is ja. en uh, daar altijd heel veel van genoten heeft. Dus ja. dat is mooi dat je dat nu kan doen. Ja, nee, want inderdaad, zoals ik het vertelde in 1994 bezig met video, maar ja. ik merk inderdaad nu een beetje collages. Je kan beter eigenlijk stilstaand werk maken dan uh, ja. Want? Oh ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Voelt beter. Ja, het is makkelijker. Ja. ja. Het is ook veel minder werk, denk ik. Dan een videocollage maken. <laughs> ja. Dan moet je voor de straat of moet je gelopen filmen. Ja. Ja. ja. Nee, inderdaad. En ook bij een, een videoclipje op YouTube. Uh, ik heb zelf het idee dat af en toe eens het doel voorbij schiet. Kijk. Bepaalde dingen kunnen viral gaan via Facebook of iets dergelijks, maar mm -hmm. eigenlijk dat, uh, is het vaak een, een, een lachende baby of zo die viral gaat. <laughs> ik ken die dingen wel. Ja, of Zodat een van katje. Een slang uh. in de broek of weet ik veel. Hopeloze dingen allemaal. <laughs> Kansloze dingen allemaal. Oh. Maar uh, uh, je woont nu weer op jezelf. Ja, precies. Sinds 11 mei. Sinds inderdaad. 11 mei. Dat ja. is dus nog niet zo heel. Dat is nog niet eens een jaar. Nee, precies. Hoe bevalt dat? Ja, goed. Dat is, uh, ik woon met een paar bewoners, uh, drie, uh, uh, drie medebewoners. nou En dan hebben we gewoon een huishouden eigenlijk, in, in een, in een nou, gewone wijk. Mm -hmm. het en, uh, en dan heb je, je je eigen kamer? Ja, precies. En dan uh, kook je gezamenlijk ja, bijvoorbeeld? Ja, ja. Okay. ja. En eigenlijk dat gaat heel goed eigenlijk. Dat is, uh, kijk, een maat van wil je niet op jezelf wonen? nou nah, ik, ik, ik, ik, zit, ik zit ook wel aan ik heb uh, Dat is een ander verhaal, maar dat komt hierop neer. Ik heb een bewindvoering vanwege... Uh, dat ik dat in een maand veel geld uitgaf. Okay. En uh, dan ben ik door... De, de, mijn broer, mijn oudste broer... Hij heeft de bewindvoering op zich genomen. En dan moet je naar de rechter toe en dan uh, moet je een bepaald soort... Uh, kan meneer... Uh, kan meneer eigenlijk wel met geld omgaan. of nou, uh, verkwisterde hij in een ja. <laughs> kan, <die niet. laughs> kan die niet. Kan die niet, kan die niet. De verkwister. Ja. Mijn broer de verkwister. <laughs> <laughs> maar je, je eh, snapt hij dat ook wel? Ja, dat ook ja, wel. Het kan natuurlijk ook heel lullig voelen. Dat ja, ze zich, uh, ja Sorry, uh, Paul, jij kan nee, gewoon nee, niet ja, met ja. geld omgaan. Ja, ja ge nee, maar dus, dat, uh, ja. dus nu eigenlijk uh, met die bewindvoering. Ik uh, eigenlijk. Uh, ja, de bel gaat. Ja. Dat is een pakketje. Oké. Okay. Wacht eens maar even. Ja. Maar dus, uh, nee, eigenlijk de Ik vind het wel prettig eigenlijk. Dus, uh... Jij ja, vindt het wel fijn. Doe jij ja, je... over na te denken? Ja, want eigenlijk, uh, ik krijg een aantal brieven gewoon niet. Dus, uh, kijk... Doe uh, je er ook geen zorgen om te maken? Nee, nee dus, ja. want kijk, uh, ik had eigenlijk, uh, ik, ik heb een zorgverzekeraar, een vrij duur pakket. En op een gegeven moment kreeg ik elke rekening van uh, een bepaalde medicijnen. Ik had dan eigenlijk, in Wolfheze had ik uh, medicijnen erbij gekregen. Dan krijg je eigenlijk, uh, ja, het, het is een beetje een apart verhaal, maar het komt hierop neer. Om je ontlastingen sneller over te laten gaan, een wit poedertje krijg je dan. Uh, en het is een, een, een, een, een, een, een bepaalde pil erbij. Maar goed, ik kreeg dus een, uh, na Wolf Hezen okay, uh, ook voorgeschreven. Alleen dat was elke keer. Het, het zorgverzeker betaalde daar niet voor. Dus ik kreeg eigenlijk een rekening van, nou, ik denk, uh, tientallen euro's. Uh, en ik zeg, voor mij kan het spul ook wel af. En na. dus op een gegeven moment had ik het zorgverzekeraar. Dat is prima, joh. Als jij er vanaf wil, dan, uh, dan, hoef je gewoon niet, uh, dan hoef je niet voor ze te betalen. De moet ik, moet goed zeggen. Dan uh, gaat het er gewoon af en naad. En uh, ik, had, ik had een soort anti-gel maagzuur drankje. Want als je heel veel pillen hebt. Ja, ja, is er, dat, uh, die maag veel wat van Maagzuur. Ja, precies. Ja. En dan had ik dus een, een gel voor, uh, dat heet het, geloof ik. En. Uh, nou, die ik zeg, dat kan ik ook wel van. Ik heb één tabletje voor maagzuur. Uh, remmer, hoe heet het, dat? Heet het uh, precies. En. Geen reni. Gewoon nee, het dan reni. Ja, precies. Ja, dat is dat veel van apotheekrenaar. Ja. Dus. Maar dat was, was vrij duur spul allemaal. Dus elke uh, drie maanden kreeg ik stevig stevige rekening erbij. Dus ik heb mijn broer gezegd, van dat gaat er af en naad. En eigenlijk alles, rekeningen, die worden automatisch gedaan. Dus je hebt geen naad, helemaal geen kijken om naar bepaalde dingen. Dus ja, sommigen vinden dat een makkelijke naad... als je vergelijkt met de gewone man op straat. Maar dus ja, voor mij is dat wel makkelijker. Ja. ja, je kan ook denken, goh, uh, waarom, uh, ben ik helemaal niet in staat om dat zelf te doen... en daar heel treurig over te doen. Maar je kan ook denken, nou super fijn om ja, ja. over na te denken. Ja. Dat wordt allemaal voor me geregeld. Precies. Ja. Nee, want mijn, mijn oudste broer heeft gewoon, uh, die heeft bepaalde dingen op, op financieel gebied al duizend keer gedaan en voor hem is het is, is, is een seconde werk en waar ik dan uren uh, uur over na moet denken. Dus, uh, ja. En ook, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, kijk, uh, voorheen de, de begeleidster bijvoorbeeld, die fotografeerde dan een factuur en dat werd dan mijn broer opgestuurd en dat maakt hij weer over. Op een gegeven moment kon ik zelf die foto maken van factuur, toen bleek dat die factuur gewoon meteen al, al, al, al betaald kon worden. Dus eigenlijk zo stapjesgewijs uh, wordt het steeds makkelijker. Hm. Oké. Okay. Ja. En, en, maar ik, ik wil toch nog even weten... want je, we dwalen af en toe eventjes een beetje terug zo ja, weer af. Ik, ja. naar, naar de toekomst, hoe zie je die? Oké, okay, nou, die, ja, die goed uitziet... Uh... Want je bent van ver gekomen als ik het zo hoor. Ja, ja. Dat zegt die, die Maas van mij ook, die heeft een ander verhaal dan. Maar dat is, ik, mijn eigen verhaal is dat... Uh, ja, dus, het is best een uh... heftig verhaal. Ja. en dan is de tijd en het gaat nu goed. Ja. Dus dan, dan vraag ik me af, hoe zit je dan zo zeg maar, in je kamer s'avonds? Dit je dan te denken... Wat tof, ik heb het echt goed voor elkaar inmiddels en uh, ik hoop dat ik over een jaar of tien zo bij zit. Of zijn die gedachten er niet? Ben je gewoon blij in het moment dat het nu zo goed gaat? Uh, nou, ik, ik, ik kijk er wel wat vooruit inderdaad. Want, uh, dus, uh, uh, eigenlijk waar ik nu zit, uh, ik denk zo, uh, of vijf jaar, dat dat, dat, dat ja, ook gecombineerd met die bewindvoering, duurt vijf jaar, dus... Uh, een, een andere woning. Uh, maar wil je dan wel weer op jezelf? Als, je, als bijvoorbeeld die bewindvoering voorbij is, denk je dan, nou dan ga ik het wel eens proberen weer, op mezelf wonen? Uh, daar kan ik niet over nadenken eigenlijk, want uh, ik ben echt tevreden dat in het momentum. Ja, zeg precies. Maar, met, nou, dat is ook hartstikke belangrijk. In de ochtend ook met, ook met de medewoner een bak koffie en naad ja, en dan tuurlijk, heb, Even leuk. ontbijten. En, uh, ja, precies. Ja. Nee, uh, want dat zeiden ze altijd al van, uh, je bent geen jongen om eigenlijk, uh, vanwege die interviews die je gedaan hebt, Wat? komen mensen alleen thuis mm -hmm. en uh, nou, we een toch van het verhaal is en dan speur je toch een stukje in Geen het verhaal en ja, ja, mm. ja ja precies ja precies ja dat hoor je dan en uh, het is een beetje van oké okay, uh, jongens een beetje en dan zit van, hè, ik in, iemand van we hebben laatst iemand geïnterviewd en die zegt in het verhaal eigenlijk van dan ga ik bijvoorbeeld wandelen of fietsen om mensen te ontmoeten mm. maar ja en zoals ik al vertelde dat nou, ik en mijn ex-vriendin ex ontmoet ik in die markt 17, is een plek waar een beetje een sociale uh, omgeving wordt geschapen om elkaar te kunnen ontmoeten. Dus, ja. En ja, we wandelen en fietsen in dat verhaal. Dat, hij zat twee keer dat verhaal. Maar ik moest daar al even. Bij optikken wist ik al van oké, okay, dat gaat het misschien niet helemaal worden voor hem. Dat, dat, dat was een beetje op zichzelf. Want hij maakte met uh, Fruity Loops, uh, muziek. En uh, ik zei, daar heb je een muzie, hele, hele muziekstukken. Nee, alleen maar flarden. Ik zei: oké, okay, dat is een beetje vaag. Hij alleen maar flyden vloek die loeps Maar dus, ik zei, dat in het halen was het een Beetje, hij was een beetje vaag en dat soort dingen. En dat leek me altijd dat het niet, niet, niet op een rijtje had eigenlijk. Mm. Dus ja, maar dat, is, dat zijn wel mooie interviews trouwens. Maar dat, ja, dat, is, maar dat allemaal is nu wat. in de coronatijd misschien ook wel lastig. Kijk, je woont natuurlijk nu. Uh, ...samen met andere mensen ja. in één huis... ...dus die zie je sowieso. Ja. Dus wat dat betreft is dus de eensmeid bij jou dan wel een stukje... ...want ik kan me voorstellen dat corona... ...ik weet niet of dat zo is... ...maar dat, dat die, dat, uh, die winkel die je net noemde... ...waar je ja. dan iemand hebt ontmoet... Ja. ...en een beetje sociale context, context wordt geschapen voor je... Ja. ...die is natuurlijk ook dicht nu Ja, aan. precies. Ja. Dus die bestaan allemaal niet meer, daar kun je nee. niet meer naartoe. Nee, precies. Dat, dat, dat, dat, dat, was, dat was bij die jongen inderdaad het verhaal... ...en dat is nu corona... Want dat ...we hebben een paar weken geleden geïnterviewd ...en dat hebben we nu als laatste interview online staan... Maar uh, ja, de, Dan mis jij ook de, geen dingen in je dagelijks leven. Nou ja, ik heb inderdaad. Uh, we, we deden vrijdag een interview met, met een begeleidster van uh, Kunstportaal, waar ik vijf jaar gewerkt heb, uh, waar ik Photoshop geleerd heb. Van een, uh, en zij zei eigenlijk van: Ondanks die corona geniet ik toch van het leven. Dus uh, ze bedoelt eigenlijk van: corona, uh, daar word ik niet down van. Of uh, dat, dat mm -hmm. doet ik, mij. Ik, ik, ik geniet er niet minder om. En, ja, ik, kijk, je moet je mondkapje op en je moet bepaalde dingen in de hebben. Je moet, je moet geen corona oplopen natuurlijk, maar dus ja. Nee, nee dat schijnt niet heel lekker te zijn. Nee. Maar je hebt daar geen... Want je begint nu weer over andere mensen. Ja, sorry. ja. Nee, dat geeft niet. Maar ik vraag, ben, ben jij, mis jij dingen in die coronatijd? Want je, daarom zeg ik, je woont natuurlijk met andere mensen in huis, dus ja. die zie je. Dus ja. je, je bent niet helemaal alleen. Nee. nee, precies. Maar had je ook niet bijvoorbeeld... Maar, ...plekjes waarin je naartoe ging, normaal gesproken. Of uh, uh, sociale... Uh, ...af en toe even een pilsje drinken ergens bij iemand. Of, uh... ja, dat deed ik wel. Ja, ik wil ik, ik echt genieten van nou, op het terrasje bij ons in Wageningen. We hebben een, de markt. en uh, uh, Café de Kater. Hè. Ging, want, uh, ik, ik vond met, met de maat van mij ging we elke vrijdag... Dat doen we doen nog steeds terug op een andere manier. We hebben nu uh, bak een bak koffie erbij. En dan gaan we bij Unishof uh, op een bankje zitten. En hebben we een bakje uh, bak een warme koffie... Uh, ...als het goed weer is. Of aan gaan we op een bankje zitten met overdekt... En dan, uh, dat doen we nog steeds eigenlijk. Dus dat doe ik eigenlijk, dat voor mij... Nee, je doet dat dus nog steeds, dat ja, precies. Ik. Ja, precies. Ja. Die maat ook inderdaad, want die is een hele goede maat voor mij. Die, uh, ja, dat, dat contact, uh, hij schrijft boeken. Hij werkt als uh, grafisch tekenaar, maar dus... Hij uh, heeft als, als hobby schrijven, maar hij heeft ook een paar boeken geschreven, echt uitgegeven. En uh, dus ja, eigenlijk dat, dat contact vind ik wel belangrijk. Dus uh, ja. Ja. En eigenlijk ook uh, met die jongen die de interviews doen... Die, uh, die helpen ook af en toe met bepaalde dingen. Ben je gelukkig? Ja. Ja. Volmondig ja. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is heel fijn om te horen. Ja. Ja, dat is, ja, als ik dat zou horen, dan is het ook wel eens anders geweest. Dus dat, ja. Ik vind het wel ja, bijzonder ja. dat mensen dan nu op ja. het punt zitten... dat ze denken, ja, ik ben gelukkig. Ja, dan ze, wat ik ze vertel over die, die Amsterdamse loodschieter die zei op een gegeven moment die knop omging van... Ja. Uh, ben je wel... Uh, ja. <laughs> ik hoop je gelukkig Maar hoe lang is dat geleden? Ja, dat moet hij vier, dat zijn? Ja, dat is ik eigenlijk uh, 7, voor 7, tussen 94 en 97 okay, geweest dus zijn. 24, het is jaar ja, 24, ja, 23, well. 3, 24 jaar geleden. Ja. ja. En toen ging voor, bij jou voor het eerst het lichtje branden van... Ja. Goh, misschien moet ik maar eens gelukkig zien te worden. Ja. En nu ben je 51? 52. 52 denk. en dan zit je hier in de meer in, in de podcast studio te zeggen dat je gelukkig bent. Ja, precies. Zou ook niet kunnen denken. Nee. Nou, wel heel tof. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Nee, geloof ik niet. Heel verhaal. En dat, ja, superleuk oh. verhaal. Okay. Nou, ik vind het een interessant verhaal, zeker. Okay, ja. Ja, en je hebt het ook meegemaakt, zoals ik uh, ja. al zei. Nee, precies. Wat ik heb laatst, uh, dat ook. Eigenlijk... Ja, een turbulent leven inderdaad. Uh, maar dus, ja... Zou um, je nee, nog weet, een vriendin ik, willen? Uh, ik heb wel... Het uh, <laughs> is natuurlijk vrij kort uh, ik heb, uit. Ik heb, Ja, ik heb wel bij een relatiebureau ingeschreven... van, eigenlijk van uh, dat hebben alle... Uh, uh, GGZ-instelling van Nederland dan meedoen. Uh, oh ja, dat hoort het ook weer. Durf jij met mij? Oh ja. Zet ja, ja. <laughs> er um, leuk woord Ja, precies. Gekozen durf jij ja, bij mij? Ja. <laughs> ja. Maar ik, uh, ik heb wel een verhaaltje bij geschreven, maar ik heb je de neuzen. Ik denk, ja, mijn begeleidster zei van: ja, jij moet eigenlijk niet iemand hebben die je van kijk. Uh, uh, het rook- en drinktype, uh, dat zie ik eigenlijk... Ja, nou, dat, nou, dat, dat zie ik gewoon veel terug in de psychiatrie. Hè. Wie zoek Want... je? Laten we, wat voor type zoek je? Kijk... Oh, Want je, bent, je vertelde net beneden ook, je houdt ook van sport. Ja, ja. Je ja, okay. nou, dus ja, nou, een ja, uh, beetje sportief zijn, een beetje sportief type. Uh, ja, sportief, maar ook... Creativiteit vind ik wel belangrijk inderdaad. Nou, iemand wat op fantasie, dat zeker. Dat, uh, ja, dat zijn wel dingen die, die, die, waar ik me zo op vallen Ik Eigenlijk creativiteit, fantasie... Uh, ja, sportief maar inderdaad, ja, ja als je moet zeggen ik ja nou dat, als je dat, dat doet vind ik wel goed eigenlijk ja ja dus eh, nou maar dames, ook, ook niet een, dames luisterend <laughs> naar deze podcast naar, naar, naar. Mail eh, anders maar gewoon uh, naar uh, rob@tuurlijkals.nl en dan stuur ik het door naar Paul. Oh is goed. <laughs> Mocht er iemand zijn die denkt, nou dan wil ik best een keer een kopje koffie meedrinken. drinken. <laughs> Oké, okay, goed. Lijkt mij in ieder geval heel gezellig. Ik kan uh, als referentie. Die, het is best gezellig om met uh, Paul een kopje koffie te drinken. <laughs> heel goed. <laughs> uh, Paul mag ik heel erg danken ja, voor je komst uh, graag naar graag de studio. Gedaan. Prima. En, uh, ik wens je nog een hele fijne tijd de ja, komende ja, tijd. Dank wel. En tot zover deze aflevering van de Perlenkast. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan het zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week een nieuwe Perlenkast. Heel graag, tot dan.